Josje Livo. Dag Johan. Hallo. En uh, misschien, uh, hoogstwaarschijnlijk, komen jullie en Koopmans er ook nog even bij. Goed, uh, mijn naam is uh, Johan Nou, Dit is Vrijd uh, Radio. Aflevering 19 van de vijfde gewoon alweer. Het is bijna dat we extra vier jaar bestaan. Wow. Ja, ik zal nog even kijken wat de eerste datum was dat ik hem uh, eigenlijk poste. Volgens mij was dat in juni of juli. Goed, ja, we beginnen gewoon met uh, goud zilveren bitcoins, staatsschuldmeter en uh, cannabis index. Uh, laat ik met de bitcoin beginnen, hè? want uh, die heeft heel veel gedaan deze week. Nou, vorige week was die uh, slechts 1370 eurotjes. En hij staat deze week op, of de, vandaag, op de opnamedag, uh, dat is uh, de woensdag, staat hij op 1630. Dat is een flinke sprong van uh, ja, bijna 300 euro'tjes. Ja, yeah, ik las dat bitcoin de best uh, uh, presterende munt was dit jaar. En uh, is al 90% gestegen vanaf januari. Ja, het gaat ontzettend hard. Ik denk uh, zeker dat het te maken heeft met de uh, mededeling van de Centrale Bank van Japan. Dat uh, bitcoin geld is. Sindsdien zien we toch wel uh, een hoop uh, nieuw geld instromen. Dus ik... Uh, Zeg zelf dat uh, onder de duizend uh, ja, toch wel steeds meer verleden tijd lijkt te gaan zijn. Ik hou nog een kleine slag om de arm natuurlijk, maar ja, ik vind het een duurzame groei. Ja, en dan heb je nog de altcoins ook natuurlijk, want de bitcoin is dan wat 90% gestegen dit jaar. Maar de altcoins zijn nog veel meer gestegen. Die zijn helemaal hard gegaan. Ja, ik uh, kan daar ook, uh, de uh, Ripple is denk ik het beste voorbeeld. Uh, je hebt ook nog de Stellar, dat is dan het kleine broertje daarvan. Die hebben de afgelopen, nou ik denk in de maand mei, echt rendementen gehaald waar uh, mensen van, vanuit de slof gaan schieten. En ook dat heeft er weer mee te maken dat uh, uh, ja, het Ripple-netwerk uh, gaat gebruikt worden voor interbankaire transacties in Azië. En daar sluiten steeds meer banken zich op aan. En uh, dat is in mijn ogen uh, de reden dat het uh, zo aan het groeien is. Maar ook dash bijvoorbeeld. Dash was eerder dit jaar 10, dat staat nou op 91, 92. Dus dat is gewoon uh, ja, maal 9 gegaan. Dus ja, dat, uh, <coughs> dat zit er een erg in de lift. Ik denk ook omdat het komt, dat bitcoin een beetje vol komt te zitten en steeds duurder wordt. En, ja. en uh, transacties achterstanden heeft, dat men toch eens gaat kijken naar die alternatieven. En ja, sommigen hebben best wel leuke ideeën ervan. Dus. Hoe doet de ego het eigenlijk? Nou Johan, ik kan jou melden dat uh, ik jou de vorige keer nog zei dat we onder half miljoen stonden. <laughs> en als ik nu kijk... ...staan we op 9 ton. Uh, dus gewoon de totale hoeveelheid van... Uh, 9 ton. Ja, dat zijn alle ingulders... ...tegen de hoogste biedprijs van dit moment. En als je dat in, in euro's uitdrukt... ...kom je ongeveer op een 4 cent. Dat is wel erg uh, grof afgerond. Dus ik zal heel even de actuele koers erbij pakken. Nou, laten we zeggen 4,5 euro cent per stuk. Ja, 45 euro ongeveer voor duizend. Ja. Wij hebben als uh, Vrijd vrij Radio, omdat we de Egel ook steunen, hebben we een leuke actie. Dat als je via Vrijheid Radio een uh, vrienden wordt van de e gulden dan uh, krijg je niet alleen uh, zes e-guldens in je wallet, maar kun je ook uh, Vrijheid Radio steunen. De, de Vrijheid Radio is uh, vriend van de e gulden Dat betekent dat de mensen via Vrijheid Radio ook vriend kunnen worden van e gulden Wij delen op dit moment 5 miljoen e guldens dat is 25% van alle e guldens die er... Gaan komen, delen wij belangeloos uit ten behoeve van informatievoorziening omtrent crypto geld. En uh, ja, daar, daar kan iedereen zich gewoon op inschrijven. Er zit verder geen registratie aan, je krijgt geen reclame. En uh, ja, vraag ze maar aan en uh, we, delen ze, we geven ze graag weg. Dus dat is een beetje het idee. En voor mij begon bitcoin, ik begreep het pas nadat ik het een keer gedaan had. En dat is bij mij met alles. Ik kan op de handleiding van een televisieafstandsbediening gaan lezen hoe dat het precies werkt. Maar als ik op die knoppen ga drukken, snap ik het veel sneller. Dus dat is een beetje de gedachte erachter. Om, om nu uh, bitcoins te gaan lopen uitdelen, wordt een beetje prijzig. Dus uh, op deze manier kunnen we mensen op een vrij goedkope manier in aanraking brengen met crypto geld en dan kunnen ze gewoon eens ervaren wat het is, een keertje kijken hoe het allemaal werkt en uh, op die manier dan wat meer kennis erover opdoen en beslissen of ze het wel of niet interessant vinden om daarin verder te gaan. Goed, ja, we hebben op vrijdag uh, radio we hebben een, een, een pagina gemaakt. Kun je gewoon uh, kijken hoe het allemaal in zijn werking gaat, hoe ook hoe je een wallet kan uh, aanmaken en zo. Het staat er allemaal uh, te lezen. En ik zal even bij uh, deze ook nog even de link uh, naartoe uh, even erbij kopieën uh, en Dan uh, kunnen jullie het allemaal lezen. Ja, we gaan nog even verder met, uh, ja, met, uh, met de goudprijs. Uh, is de goud ook zo gestegen als de bitcoin? Nee, goud gaat omlaag. Hmm. Het is nou 1218 dollar per ounce. Oké. Okay. Ja, het is een beetje vreemd, want je... overal wapengekletter en gedreig internationaal... en uh, ECB-problemen en toch, ja. En gouden zilver doen het niet zo goed. Nou maar ja, misschien is het inkoopmoment, Kan ook. Ja, zo kun je het ook zien natuurlijk. De olie. Olie was even gedaald. Maar komt weer een beetje terug vandaag. Uh, staat nu op 47,4 dollar per watt. Ja, de, de cannabis. Uh, ja, is ook een mooi. Uh, de cannabis-index is ook een mooi inkoopmomentje. Die is uh, flink gedaald zelfs. Die staat op uh, 119,14. Ja. Dus uh, even flink inkopen. En dan kan je weer lekker high gaan. En uh, dan hebben we nog de Die staat op 472, 3 miljard in het rood. Ja. Uh, dan gaan we naar de nieuwsberichten. Uh, we beginnen met uh, berichten van de politie. Politiebericht. Uh, politietop. Op kosten van de baas naar een voetbalwedstrijd. Oei, oei, oei. Niet om daar uh, voetbalhooligans in elkaar te slaan, maar uh, andere <laughs> nee. dingen te doen. Uh. <laughs> nee, dit keer niet. Uh, yeah, de kwestie de kwam aan de orde. daar toen... Uh, een lid van de korpsleiding, een zekere Huizer, die, uh, ja, daar kwam dus deze kwestie ter sprake bij haar benoeming tot lid van de korpsleiding van de nationale politie. Hij heeft ze gelijk spijt betuigd en het geld terugbetaald. Maar nou worden er al wat meer mensen onderzocht. En een daarvan is Ad Smit. dat is nogal de, ja, de, de grootste figuur hier. Hij zit thuis en is zwaar gefrustreerd. Hij geeft toe dat hij op kosten van de politie naar voetbalwedstrijden en concerten is geweest. Maar hij was zich van geen kwaad bewust, zegt zijn advocaat. Nee. Nee, want uh, ja, Smit handelde niet anders dan de mensen om hem heen met medewerker van de politietop. En hij zegt ook, mocht het strafrechtelijk onderzoek tegen Smit worden doorgezet... Dan, kan, dan zal ik al deze functionarissen als getuige oproepen. Dus ik sleep iedereen mee in mijn val, is het dan ongeveer. <laughs> maar de gebruikelijke ritueel is weer dat uh, tot, uh, tot die tijd, ze, kunnen nog geen, ze zijn nog met onderzoek bezig, dus tot die tijd kunnen we geen stappen tegen deze mensen ondernemen. En uh, mocht dat later aan de orde zijn, dan uh, leggen we iedereen een gelijke straf op, ongeacht van zijn rang en stand. Ja. Ja, deze deze vent wordt ook wel. Hij begon in 1976 aan het Bureau Plein. En hij geldt als een hardliner. Hij wordt wel de Rambo van de lijnbaansgracht genoemd. Of de Geesel van Amsterdam. <lacht> zijn gevecht tijdens de krakersrellen leverde hem de bijnaam Atje Latje op. <lacht> en hij wordt ook wel de Poetin genoemd. Hij kan ontzettend schelden tieren tijdens vergaderingen zijn collega. Ja, dat is ook raar. Het stoorde agenten dat Smit het niet al te nauw nam met de regels. Zo zou hij regelmatig zonder spoedmelding zijn sirenes aanzetten om in vliegende van de vaart naar huis te rijden. Al, al jaren hadden agenten vragen over zijn veelvuldige aanwezigheid bij wedstrijden van Ajax of optredens van wereldsterren. En dan, een anonieme agent die zegt dan, hij grossierde in vrijkaarden voor voetballen, maar ook concerten in Zero Dome of de Heineken Musical. Dat viel natuurlijk op. Het dubbele is, als ik 10 euro te veel declareer, heb ik meteen onderzoek aan mijn broek. Bij hem ging dat jarenlang door. Het verbaast hem ook dat hij vlak voor zijn pensioen ineens wordt aangepakt. Ja, ik denk, dit is weer zo, zo broodnijdverhaal, van ja, als je dit soort dingen doet, dan is er ergens een keer een, een agent die voor een declaratie van 10 euro uh, ja, gepakt is, en die denkt over een ik je krijgen. <laughs> ik ken een, uh, iemand die vier uh, vier ja, dan, handelde dan in van die uh, kaartjes voor fitboxen. Ja, er komen heel vaak uh, hoge jongens, en die komen daar echt niet om naar de voetbalwedstrijd uh, te kijken, maar meer uh, daar worden dan zaken gedaan. Om het mond van we gaan gezellig naar voetbalwedstrijd te kijken, maar ja, in de skybox daar kan je, hoor je helemaal niks van wat er buiten is, en buiten wordt ook niet wat daar binnen gebeurt, dan kun je mooie deals met elkaar uh, sluiten. Ja, wat voor deals zou die politie daarna nou gesloten hebben? Nee, dat weet het niet. <laughs> <Ja>. <laughs> nou, ik niet. Ik zou het ja, wel terecht, had, nou, ja, ik, ik zou terecht vinden dat, uh, dat Ajax gewoon een skybox wordt aan sponsort aan de politie, al die diensten die ze voor die club uh, leveren, daar dat moet ook wel tegenover staan eigenlijk. Hè? Of ga ik dan nou te zeggen. Gaat het, ja, ja, ja. Uh... ja het, uh, <laughs> dat zou je kunnen zeggen. Maar uh, de belastingbetaler moet dan eigenlijk een Skybox hebben. Die, die oh, levert ja, ja, ja. Deze, <laughs> deze diensten aan Ajax. Ja, ja. Ja, wat, hier, wat hier staat is dat het verbaast iemand. Hij zegt, het gebeurt overal. Het gebeurde de hele tijd. En het verbaast me dat hij opeens wordt opgepakt. Dus het geeft aan dat. Ja, dat het gewoon heel gewoon is. Dat, uh, mensen vinden het daar niet eens bijzonder. Terwijl ik weet op mijn werk bijvoorbeeld, ik krijg heel vaak van die cursussen anti-corruptie. En dan, uh, ja, dan krijg je van die dingen te horen als: mag je iemand een uh, t-shirt geven? Of is dat dan omkoping en corruptie, een klant? En dan uh, krijg je allemaal van die uh, dingen erbij. Nou, als het uh, een gewoon t-shirt mag wel, maar een hoge kwaliteit t-shirt, dan mag dat niet. <laughs> Hier worden gewoon met hele concerttickets geschoven als het niks is. Ja, volgens mij er een wettelijke uh, limiet op 25 euro, kan ik me ergens herinneren. Dat het zoiets is. Ja, dus, dus met kerstpakket is het euro ook heel weinig. En, he? uh, daarboven... oh, met die kerstpakketten toch ook, dat is eigenlijk niet meer interessant, want uh, dat wordt heel snel gezien als loon. Ja. Maar of het nog niet erg genoeg is, hebben we ook nog de consumentenwaakhond. En gratis, Max. Moet verboden worden. Ja, is, uh, de Max Verstappen gaat het over. Oké. Okay. Uh, ja, er was. Uh, wie wilde het nou ook weer doen? Uh, ben ik me even kwijt. Uh, uh, Ziggo geloof ik, oh ja hier, KPN en Vodafone Ziggo, die wilden gratis nee, nee. voetbal en formule 1 aanbieden aan hun klanten. Ja dat doen ze nu hè, dat doen ze nu. Oh dat doen ze al ja. En ja. Uh, daar krijgen ze mogelijk een verbod op, dat mag niet meer. En het uh, argument is, van de, de, consumenten, de consumentenwaakbond. Ik vond dat wel apart, want hij zou zeggen: Nou, een consumentenwaakbond, de waakhond, ...die heeft er geen probleem mee als een bedrijf gratis dingen aanbiedt aan zijn klant. <lacht> als consu, echte consumentenwaakbond ben je er natuurlijk heel blij mee. Maar deze zegt: Nee, maar als SIGO-klanten gratis stap- en Formule 1 aanbiedt, dan wil ik daar misschien wel tegen optreden. Want, ik, eh, want hij vindt dat het ongelijk is. Want ze. Uh, niet iedereen kan dat doen. En uh, ja, dat is dus oneerlijkheid. Ze brengen kleinere spelers als T-Mobile en TD2 uit de markthouders. Dan, daarom gaat hij het verbieden. <laughs> dus, uh, het, is, uh, het is absoluut niet in het voordeel van de consumenten. En ik denk dat, dat zo'n uh, consumentenwaakbond ook het tegenovergestelde wordt van wat, een, wat in de naam staat. Net zoals bij al die overheidsdiensten. Ja, ik, ik vraag me af hoe dat ze het willen afbrengen dus dan moet, krijgen we een betaald kanaal voor de voetbal en, uh, en de Formule 1, zoiets wordt het dan? Of ja, als ze, gaan gewoon naar, de, ze gaan naar zo'n bedrijf toe, toe, hm? zo bedrijf toe, het hoofdkantoor, en dan zeggen ze, hé, het gaat niet meer gebeuren, anders krijg je een boete van zoveel per dag. En, uh, dan, uh, en dan kijken ze gewoon of die klanten het nog krijgen, en als die het, als die het uh, nog steeds krijgen, dan gaan ze boetes opleggen aan die bedrijven, Dat doen ze altijd zo. Geld denken. Ja, nou, het is natuurlijk een heel krachtig middel voor nieuwe klanten. Hè? Ik bedoel, je kan Formule 1 op, in Nederland op dit moment. Ik, ik vind dan Formule 1 soms nog, ja, ik ben er niet zo'n fan. Want meestal is het zo saai als ik weet niet wat. Maar soms dan gebeurt er nog wel eens een leuke crash of zo. Maar als je het wil zien, kan dat alleen maar via Ziggo. Je, als jij geen Ziggo-aansluiting hebt, heb je ook geen Formule 1. En dat vind ik dan wel een beetje raar. Dan heb ik zoiets van, ja. Ja, die hebben dus de rechten daarvan. Zing, oh, die ja, hebben de deal gesloten de natuurlijk. Tuurlijk, maar ah, ik denk dan altijd, ik vind het heerlijk. Want ik, ik hou bijvoorbeeld helemaal niet meer van voetbal en ook niet van sport. En ik vind het belachelijk dat als je. Eigenlijk betaal je er natuurlijk toch voor. Want er staat wel, het wordt gratis aangeboden. Maar het is een beetje accounting truc. Want die bedrijven die betalen daar natuurlijk heel veel geld voor. En dat, dat geld komt hoe dan ook bij de klanten vandaan. Dus dat zit in de abonnementskosten verweven. Het enige wat ze nou moeten doen is een apart postje erin zetten uh, dat, het, dat dit voor voetbal en, en uh, sport is. En ik moet zeggen, ik vind het wel, ik ga, ik ga dan liever naar zo'n kleinere partij toe, die misschien wat lagere abonnementskosten oh. heeft, maar die geen sport aanbiedt, want ik, ik heb geen behoefte om voor die, uh, die voetbalmagnaten geld te betalen als ik toch nooit naar voetbal kijk. Ik vind het juist wel een leuke diversiteit. Ja, ja. Kijk jij kijk nog tv... Uh... Peter? Ik nee. <laughs> <Je laughs> zat ja, ja. heel, heel, heel vaak te overwegen van kunnen we het, uh, met mevrouw, kunnen we dat ze het pakket gewoon niet uit het uh, eruit gooien. Dat we alleen maar internet hebben. Joh. En, en, en telefoon. Noem ja, telefoon mag voor mij ook uit. Uh, Want uh, we hebben al bij mobiel. Dus... Alleen maar voor internet betalen. Ik bedoel, uh, alles wat je wil zien is toch wel op het internet. Ja. ja, dat heb ik gedaan ook. Maar de televisie eruit gegooid, maar het spaart niet zoveel geld uit. Ah. En, een beetje wel, maar ja. Ik heb nog steeds telefoon erin. inderdaad. Dat kon er ook gratis bij. Dat kon je niet differentiëren. Maar uh, ja... Het is, uh, het loopt nu niet. Maar ik heb wel Netflix dan genomen. Dat, is, dat ja, vind ik op zich wel handig. Dan heb je ook al die reclames niet. En op zich hebben ze wel wat leuke content af en toe. wel. Er ook vreselijke dingen bij zitten. Maar... Ja, maar goed, we blijven nog even in het wereldje van de boetes. Het absurde Nederlandse boetebeleid. 18.733 stelstraffen voor onverzekerde auto's. Ja, maar het zijn onverzekerde auto's die in de garage staan. <laughs> dus het, is, uh, het zijn uh, auto's die helemaal niet op de weg komen. Maar die moeten toch verzekerd zijn. ja. Uh -uh. uh, en je kan ze wel schorsen, maar die schorsing die verloopt ook weer. Dus Het zijn uit duizenden mensen, zijn in de cel beland, vregen onverzekerde auto's die niet eens rijden. En uh, door een wetswijziging verdient de overheid inmiddels meer aan de aanmaningen dan aan de boetes zelf. Dus die aanmaningen die gaan zo hard omhoog. Veel harder dan de overheid toestaat dat een, uh, bijvoorbeeld een deurwaarder ze omhoog doet. Dus ja, hun het eigen reels dus uh, dus sinds een tijd is het een, een, een, een misdrijf geworden en die geen vergrijp. Dus het is in, omdat het in een hogere categorie is gekomen, wordt ook uh, de aanmaning, wordt, het, de boete wordt in één keer verdrievoudigd. In plaats van dat je 40 euro uh, voor een 14 dagen brief krijgt, ben je dus in één keer, omdat je zo, ja, het is, in, het is veel hoger gekomen in uh, strafbaarstelling, zeg maar. Ja, uh, hier staat er wat getallen over. Uh, vijf, uh, de afgelopen vijf jaar legden ze voor 422 miljoen euro aan boetes op voor, die, voor dat soort voertuigen. Onverzekerde voertuigen, maar door een wetswijziging komen we met die aanmaners, halen ze aan aanmaners 447 euro miljoen op. En de, de hele schade veroorzaakt door onverzekerde voertuigen in diezelfde periode is 44 miljoen. Dus dat is een factor 20 keer zo weinig als de boetes. Ze halen voor 44 miljoen onverzekerde schade halen ze 20 keer zoveel aan boetes op. Maar hoeveel hoe was de schade wordt er dan door een auto veroorzaakt die alleen maar in de garage staat dan? Ja, dat is dat dat, dat daar komen we zo op. Dat is nog, uh, daar kom je dus op die van die uh, er zijn 63.000 euro voor boetes voor auto's die nooit rijden. En daar zie je dat, uh, ja, je iemand als uh, een zekere Harry, die was uh, een paar jaar geleden nog directeur van een eigen bedrijf met honderd werknemers en we woonde in een riante boerderij. Mm. En nou zit hij in een huurwoning en dat komt omdat hij had een heleboel oldtimers en die repareerde die of hij restaureerde ze voor de lol en die stonden in zijn... Uh, uh, sommige lagen als schroot in de schuur. Maar daar heeft de overheid geen, uh, geen boodschap aan. En, en ze waren wel allemaal geschorst, maar uh, dan is er geen verzekering en APK verplicht. Maar die schorsingen die moet je wel verlengen. En uh, die, op een gegeven moment liepen ze af. En toen kreeg hij 13 boetes voor onverzekerde voertuigen. Mm. Uh, omdat ze en ook geen APK hadden. En toen. Ja, toen ging het heel hard, want die konden niet betalen. En de teller eindigde geloof ik op, staat hier op 47 uh, boetes... die bij elkaar 63.000 euro waren. Oh, dat is die 63.000 is dus alleen van die Harry... Uh, en dan uh, komt hij in de problemen. Want uh, je komt in een, in een soort uh, catch-22 te zitten. Waar je nooit uitkomt. De, als de auto bijvoorbeeld gesloopt is. Of verkocht zonder dat daar bewijs van is. Dan kan je uh, het niet bij de RDW uit, je, uit het register halen. En dan blijven die boetes komen. Oh. En uh, bij de gemeente zeggen ze ook nog. van ja, Je hebt twee auto's op je naam staan. Dus je krijgt geen uitkering. Dus daar kom je ook helemaal klem te zitten. Oh. En je kan, je kan alleen beroepen aantekenen tegen deze vreselijke toestand als je die boetes al betaald hebt, maar als je geen geld hebt om al die 63.000 euro boetes te betalen dan kan je natuurlijk ook uh, geen beroep aantekenen. Dus dan blijft het nog verder doorgaan. Oh, yeah, yeah. derde. Dus, ja, yeah. dus, uh, ja, het is vreselijk. Uh... Ja, wat moet je toch zeggen? Hè? Het een ja. beetje doorslaan. Het slaat helemaal door. We is een dochter Emma die smeekt het CJIB haar te helpen. Maar zo'n mevrouw zegt dan gewoon, wat je vader, het maar niet zover moet laten komen. <laughs> Dat zijn dan van die troela's die achter de, achter de balie zitten die al nooit een dag gewerkt hebben in hun leven. Behalve andere mensen vergunningen verkopen <laughs> voor dingen die ze toch al mochten doen. Dus ja, het is, uh, ja. Ze, ze, en zo iemand zegt dan ook, als ik de brievenbus hoor klapperen, dan gaat mijn hartslag omhoog. Ja, dat is inderdaad toch wel heel triest, hè, als je dat soort, uh, het is heel triest, ja. ja het is een geweldsmonopolie, dus ja, je kan verwachten dat het zo uit de hand loopt, want er zit geen terugkoppeling op. Niemand die er iets tegen kan doen. Dus waarom? Hup, die boet is niet nog hoger en nog meer geld en nog zwaardere straffen. En uh, nou, wat ga je doen? Terugvechten? Dacht dat niet? De volledige Tweede Kamer, van SP tot en met de VVD, steunen dit wetsvoorstel. Oh, Staat er nog? Ja, waardoor dit, uh, dit soort dingen wel gebeurd zijn. Ja. Ik ja, zou ze er eigenlijk weer even mee uh, moeten confronteren. <laughs> zie je ook, dat zegt iemand aan het eind van: ja, moet ik dan maar naar de schuur om het te verhangen? En dat zie je natuurlijk vaak gebeuren bij dit soort dingen. Dat, um, ja, laatst ook iemand die, die, zat, die moest 8000 euro per maand aan alimentatie betalen. Ja, en in, in dat hele systeem, die geven er geen rol om. Uh, die, ja, regels en regels en uh, ja, dat zijn mijn problemen niet en uh, eigen schuld, dikke bult enzovoort. Nou, die heeft zich ook gewoon zijn, uh, heeft zijn nek gebroken. Nee, heeft niemand wat. Ja, het is, uh, het is dan de enige uitweg die er is. Schijn je mag ook het land niet uit? Nou ja, via het vliegveld dan. Hè? Want, uh... Ja, je kan misschien wel de grens overrijden, <laughs> ja. natuurlijk. Ja. Nou, je hebt geen auto en je rijbewijs is ook twintig keer ingenomen. <laughs> ja, ga ja, je op de fiets? <laughs> ja, een is de een van de LP bij die man in de bus? Ja, een stemmetje zal het ook niet. Uh... Oh, de namen van Harry en Emma zijn uit privacy-overwegingen gefingeerd. Ja, het is twee verhalen. Ja. Het is, uh... ja. Voor uh, miljoenen in beslag... Nou, we blijven nog even in dit geveertje. Ja, we blijven <laughs> nog even bij diefstal. Voor miljoenen, in, <laughs> diefstal. Uh, uh, ja, voor miljoenen in beslag bij actie... tegen versleutelde mobiele telefoon. Mobiele telefoons, ja. Dat is iemand die leverde dus telefoons... zogenaamde crypto-GSMs... Uh, die, eh, waarmee je versleuteld kon bellen met elkaar... zodat je niet afgeluisterd kan worden. En die, eh, de, politie, de politie doet daar even een inval bij... zo iemand die dat levert. Die leggen beslag op twee panden... met een waarde van 2,2 miljoen euro... en een aantal auto's en 2 miljoen euro aan contanten. 13 voertuigen beslag genomen. En dan vraag je je af van... En niet eens alleen in Nederland. Bij de acties op 11 locaties in Noord-Holland en Flevoland zijn honderden mobiele telefoons aangetroffen. Zowel Blackberry als Android-toestellen. Verder werd een grote hoeveelheid SIM-kaarten gevonden. 57 bankrekeningen van, uh, in Nederland zijn bevroren. En buitenland zijn eveneens doorzoekingen gedaan door de politie. Het optreden tegen leveranciers van misdaad-gsm, dat noemen ze dan misdaad-gsm. ze is een mooi woord gevonden om dan een, een gsm die beveiligd is, die noemen ze misdaad-gsm, ja. is het tweede grootschalige strafrechtelijke onderzoek naar aanbieders van versleutelde communicatie. Dus kennelijk mag dat niet eens. Je mag geen versleutelde communicatie aanbieden of zo. Wat is dit voor onzin? Er ja. dus vindt een heleboel communicatie versleuteld plaats. Als ik naar mijn, bij mijn bank inlog, dan is die communicatie ook versleuteld. En daar zijn goede redenen voor. Nou, je weet, je weet niet de. <lacht> misschien hebben de, hebben nou, de ja. banken natuurlijk wel een, een mogelijkheid of erin dat zitten duw, dat, ja. jij, dat ze daar kunnen kijken reken daar maar op hoor nou de banken die moeten <lacht> sowieso in kijken want die, die zitten aan de andere kant van de communicatie maar de overheid die zit via dat HTP, HTTPS uh, wat ook al een keer gelekt is die hebben van die certificaten dat geven zij uit en ja die zullen ook wel, ook wel uh, toegang toe hebben ja. Ja, ja. maar sterker nog het, zo, als je geen HTTPS uh, hebt dan word je door uh, Google niet meer uh, Zeg maar, nu nog niet meer bovenin de zoekmachine getoond. Dus Google duwt je naar de HTTPS. En die HTTPS is zogenaamd encrypted. Maar het certificaat wordt door een overheidsinstantie uitgegeven. Uh... Die natuurlijk helemaal onafhankelijk is, dus hij uh, hoeft echt geen zorgen te maken. Ja, ja, die bepaalt of jouw website uiteindelijk wel of niet mag, denk ik. Of nee, Ben. Ja, dat nou, ook. Ik denk dat dat er niet eens achter zit. Maar uh, dat het dat uh, certificaat is natuurlijk voor, uh, voor software of uh, servers die, uh, zeg maar, uh, waar, waar zij zeg maar, erin kunnen. Ja, het is een encryptiecertificaat eigenlijk. Ja. Maar het is natuurlijk maf dat het bij. Het is niet zoals Bitcoin gedistribueerd. Het is bij een, je gaat naar een orgaan toe en die leveren jou zijn https certificaat af en daarmee is het gelijk een enorm kwetsbaar punt. En dat zie je, dat is ook al eerder gebeurd, dat in Nederland was er zo'n zo instituut die die certificaten uitdeelde, was gehackt. En dat, is natuurlijk, uh, ja, dat heb je helemaal niet nodig, zo'n zo tussenpartij. Ja. Maar daar, daarmee hebben ze wel enorm machtsmiddel in dat, want als je nou dus geen certificaat krijgt van de overheid, dan... Je ...staat je website onderaan in de Google zoekresultaat. Uh, ja, ja, want ik moet... Uh, ja, een ja, kleine, uh, uh, of, ja, hoe zeg je het, aanpassing op uh, wat er net gezegd werd. Dus volgens mij dat de man zijn de mannen die verdacht waren bij die aanhouding, bij die inval... Uh, zie ik hier zijn ingesloten op verdenking van witwas, Dus ik zie niet dat de misdaad GSM ook daadwerkelijk strafbaar zijn. Hoor. Dat, uh, dat lees ik hier niet in terug. Ja, ze noemen het misdaad-GSM. Maar... Dus, ja, <laughs> ja, de bitcoin is ook de criminele munt. Dus inmiddels uh, zijn we wel wat gewend natuurlijk. Maar volgens mij is het gewoon dat ze inderdaad witwassen... omdat ze in de onderwereld uh, wat, wat dingetjes regelen. Uh, maar dat, dat je niet versleutelde communicatie zou mogen hebben... Dat... Dat ja, uh, lees ik niet. Uh, erin, hier, maar, een nou, een, een grootscheepse actie tegen een misdaadgroep die zich toelegde op het leveren van smartphones die de communicatie versleutelen. Dit maakt, die maken het voor opsporingsdiensten lastiger om mee te kijken of te luisteren. Ze zijn vanwege die eigenschap populair onder criminelen. Ja, ik, uh... ja maar eentje een, een paar regels later staat dan, de hoofdverdachten zijn ingesloten op verdenking van witwassen. Dus dat wordt ze dan ten laste gelegd en ja, niet uh, de handel in die telefoons. Alleen dat ze dus niet hebben verteld uh, hoeveel telefoons met hoeveel winst dat ze verkopen ja, het zou goed kunnen, ja, zou ik wel lezen. Want dat, ja, niet, dat, heb ik ook nergens echt zo terug. Ja, niet dat ik daar dan nou heel erg op let of zo, maar volgens mij mag een, een telefoon die versleuteld, anders alle WhatsApp gesprekken. Zijn sinds een uh, half jaar of drie kwart jaar allemaal versleuteld. Dan zou iedereen met een WhatsApp-appje uh, op zijn telefoon uh, gearresteerd kunnen worden. Dat lijkt, me, dat lijkt me wat te ver gaan. Ik bedoel, de overheid is ook niet mijn vriend, maar zo, zo gek zijn ze nog net niet in Nederland. No. Uh, in, in, Finland, Engeland, wel, in Engeland wel. In Engeland willen ze alle encryptie verbieden. Ja, ik vraag me ook af hoe dat, hoe dat, dat kan uitzien. Want de banken zitten daar natuurlijk heel moeilijk mee en bedrijven. Ja, maar ja, het is wel het. Dan nou om in Engeland om alle encryptie te verbieden. Of tenminste verplichte backdoor te geven, maar dat is... Uh, ja, ja, ja. ja, ja. Dus. Nou ja kijk, het is uh, bijvoorbeeld Elke Capone. Elke Poon is nooit veroordeeld vanwege de handel in drank, wat toen op dat moment verboden was. Hij is ook niet veroordeeld voor de mensen die hij vermoord heeft. Hij is, nou, hier even, even een triviant uh, vraagje, ja, belastingontduiking, daarvoor is hij veroordeeld. Maar niet voor moord of wat dan ook. Uh, en die ja, moorden vinden ze prima, als je het geld maar afstaat. Oh, uh, ja. Nou, die moorden konden ze niet uh, bewijzen. Zeg maar. <laughs> ze, een, ze wisten het donders goed dat hij uh, achter die drank zat, maar dat konden ze ook niet bewijzen. Maar ja, uiteindelijk hebben ze, zijn ze binnengevallen, we hebben al, de, al die bakken met geld gezien. Zijn ze zeiden, hey, hé, volgens mij betaal jij daar geen belasting voor. En daarvoor is hij hmm. de bak in gaan. Ja. ja. Dus uh, zo gaan die dingen, ja. Uh, maar goed, uh, we gaan nog even verder. Uh, huiszoeking bij illegale tolheffer. <laughs> ja, het is in Duitsland, ja. <laughs> Oké. Okay. Ja, wel grappig. Hè? Natuurlijk okay. altijd wordt het gezagsgetrouwen bloed van de onderdaan gebruikt ook door criminelen om hem, om hem gehoorzaamheid af te dingen. Dus, Heel vaak zie je bij van die scams tegen toeristen... dat er iemand in een uniform op ze afkomt... en die zegt van... Hey, uh, je doet iets fout en je moet mij een boete betalen of zo. En dan is het gewoon een crimineel. Laatst was er ook al, hebben we al eerder hier behandeld... Dat er, dat er politiepakken gestolen werden. Het zijn natuurlijk van die magische pakken... dat als je die aantrekt, dan mag je er mensen gaan stelen. Ja, dat vinden mensen we wel heel normaal dat dat zo gebeurt. Maar is ook met de tol hier in Duitsland. Dus dan is er een tolheffing ingevoerd natuurlijk, maar nou... Hmm. heeft de Duitse justitie een inval gedaan bij een bedrijf... dat Tolint die vrachtauto's op Duitse wegen moeten betalen. Twee managers en een andere medewerkers medewerker van de firma Tolcollect... worden ervan verdacht gezamenlijk jarenlang bedrocht hebben gepleegd... met een tol-effing het oude volgezet bladdeerspiegel... zeer 3 miljoen euro hebben verduisterd. En, uh, ja, Ik vind het altijd grappig dat, uh, dat de, de, het hele verhaal is natuurlijk een enorme scam want die hele wegen zijn met gestolen geld aangelegd... en dan moeten de mensen die er overheen rijden... Die moeten er ook nog eens uh, tol over betalen... Uh, en dan, maar dan doet iemand anders, die, die gooit daar nog een, een schepje bovenop. En die, dat, dat is dan een bedrijf. En dat is uh, natuurlijk gelijk, dat in een kwaad daglicht kan het worden gesteld. Dus dan heb je het, het gevoel dat je opgelicht wordt. En het wordt dan door de pers. Uh, werkelijk uh, ja, zichtbaar gemaakt door zo'n bedrijf op te rollen. En dat doen ze wel vaak. Hè. Bijvoorbeeld ook met de rente. Dan, uh, ja, de centrale banken zijn natuurlijk de rentemanipulatiebanken uh, uh, bij uitstek. Want die, die geven gewoon een persconferentie dat de rente naar een bepaald percentage gaat. En dan drukken ze een hoeveelheid geld om dat ook te bewerkstelligen. En dat is natuurlijk... Uh, uh, ja, ergens heeft de onderdaan ook wel het gevoel van, hé, hey, dit klopt niet helemaal. Maar het raar is dat er dan vaak bij de LIBOR-schandaal wordt er dan opeens een hele hoop trammeland gemaakt. En banken en arrestaties en boetedoening en schuld. En uh, ja, want uh, de banken hebben de libor renten En kijk toch eens wat een schof te zijn en toch die banken. Uh, die, die, die man, ik zou ze nooit vertrouwen, die banken. Maar ondertussen, gewoon in, in broad daylight, zijn die overheden dan aan het manipuleren. En zo gaat dat eigenlijk steeds. Als ze valse munters geld drukken in hun kelder en dan uh, in, de, in de straat uitgeven. Dan kunnen ze niet wegkomen met het excuus dat ze de economie aan het stimuleren zijn. Terwijl de centrale bankiers doen dat natuurlijk gewoon dagelijks. Uh, een bedragje die komt voor 80 miljard uit zijn geldpers in de economie. Om de economie te stimuleren. Maar eh, daarom wordt er van een paar vervalsers, wordt er enorme ophef gemaakt. Dus eigenlijk wordt er steeds het, het, het kleine private cri eh, criminaliteit, die wordt heel erg opgeblazen, Zodat het hele grote eh, criminele staatsverhaal buiten schot blijft. Eigenlijk ook met oorlog en moord, zeg maar. Als er gewoon één iemand vermoord wordt, dan, ja, dan is dat dagenlang in het nieuws. Maar als als iemand het oorlog begint en die, die, die gooit ergens een, uh, ja, die gaat naar Jemen toe om daar een meisje van acht jaar te doodschieten en met een SEAL-team, dan wordt daar, die worden als helden onthaald. Ze terugkomen. Bij mij de, de briefjes bij de Jumbo of de Albert Heijn uh, door de scanner halen, dan zeg ik ook altijd, ze zijn allemaal vals. En dan ja. kijk ik of ik toch vaak aan, oh, ja, dan begrijp je me toch vaak niet wat ik vind. nee dat blijf ik aan zeggen. Het is soms moeilijk uh, duidelijk te maken, maar het is... Een... Ook als ze dat dan, vragen. Als, als ze dan ja Ik zit natuurlijk in het hele bitcoin wereldje, dus als ze dan zeggen, heeft u misschien een dubbeltje bij, dan zeg ik altijd, als je wilt dat ik gepast betaal, moet je bitcoins accepteren. en dan uh, hmm. Ja, goed. Nou ja, ik, ik, ik, ik blijf het gewoon stug volhouden. en uh, ja. aan, de, aan de koers van de bitcoin te zien gaat het de goede kant op. Hè? Dat heeft een effect. Ja. Uh, uh, uh. Hey, inmiddels is trouwens Jurjen Koopmans uh, er ook bij. Hallo, goedenavond. Ja, goedenavond Jurjen. Hoi. We hadden het even over een, uh, een tussen aanhalingstekens... Uh, illegale tolheffer. Ik heb nog even gekeken, maar volgens mij was, uh, ik denk dat dit gewoon een bedrijf is dat door de overheid gevraagd is om die tolheffing uh, te regelen. Ja, ja. En dat nee, is dat gewoon, ja, iets in, ja, net als de tolle aan de, <lacht> de Bijbel... iets te veel uh, iets, tolle, uh, <lacht> iets in de verkeerde zak hebben gestoken. Als ja, <lacht> ja, ja, ja, ja. je die, die zak van, de, van je baas stopt, dan is het goed. Maar als je die eigen zak stopt, dan is het fout. Ja, uh, maar dat, ja. is natuurlijk, dat, dat vind ik het hele mooie aan. Dat, uh, als het natuurlijk eigenlijk niet door de beugel kan... dan trekt het ook mensen aan die, die denken op een gegeven moment van... ja. Uh, waarom zou ik niet wat van dat geld in mijn eigen zak steken? Want ja, waar, waarom heb ik er minder recht op dan, dan iemand anders? Overigens met die, uh, die tolendaars in de Romeinse tijd. Daar was het to toch zo dat het recht op belasting in, uh, werd uh, uitbesteed. En dan mocht je dus zelf wel wat uh, bovenop doen. Uh, zolang je maar een bepaald uh, bedrag uh, zeg maar, uh, voor de Romeinse uh, heerser uh, binnenhaalt. Ja, de Romeinen die het vaak een gebied. En dan, gingen ze, dan verkochten ze het belastingrecht tegen een vast bedrag. En dan cashten ze gelijk dus uh, tegen de hoogste bieder die zei van nou ik, ik geef wel 3 miljoen uh, denariërs. Nou dan, uh, dan gaven ze gelijk 3 miljoen denariërs aan de soldaten die dat dan als soldaat uh, konden verdelen. En dan ging die tollenaar daarna proberen om bijvoorbeeld 4 miljoen of 5 miljoen of alles wat hij boven de 3 miljoen eruit wist te slepen. Dat was voor hem. En dat was heel effectieve belastingheffing. Want eigenlijk is dat een beetje een fascistisch model dat je dat ook weer privaat uitbesteedt. En dat, bij ons wordt het voor gedeelte ook gedaan natuurlijk. Want een gedeelte van de belastingheffing wordt gewoon door de bedrijven gedaan waar je werkt. Waar je werkt. Die sturen een uh, loonstrookje en die halen gewoon daar al een stuk belasting vanaf. En wat ook, wel, wat ook wel grappig is, dat er staat dan bij, uh, dan zeggen we, ja, de Duitse regering die laat iedereen tol betalen, ook buitenlanders, uh, en ja, formeel betalen de Duitse automobilisten ook, be ook belasting, maar die worden via de wegenbelasting gecompenseerd. En dat vind ik wel vreemd dat ze dat dan opeens begrijpen, zeggen hoe dat werkt. Van uh, ja, die Duitsers betalen wel ook belasting, maar dit wordt gecompenseerd via wegenbelasting. Terwijl, als je zegt van ja, een ambtenaar betaalt ook wel belasting, maar zijn hele salaris komt uit belasting, dan kijken ze altijd aan van nou, nou ja, dat is te moeilijk hoor, dat uh, Begrijp niet. ik niet? Ik heb het niet helemaal gevolgd, maar ik, ik snap er is dus een, iemand die illegaal tol heeft. Nou, dan... het is een bedrijf hebben ze ingeschakeld, tolcollect, om het onderwege belasting te heffen. En die, hebben gedaan. die dachten van nou ja. Je kan ook wel wat geld in die andere zak stoppen. Ah. Drie miljoen of zo. Ja. Ik vind het altijd grappig dat zeg maar, de, het hele grote bedrog wordt dan uh, niet genoemd. Zeg maar, dat wordt legaal genoemd. En het, en het kleine mannetje die dan wat geld in zijn eigen zak stopt. Dat is dan de crimineel. Een beetje vergelijking getrokken met de Libor-schandalen. Libor maar ook de goudmanipulatie. Dat is ook zo'n verhaal. De centrale bank heeft natuurlijk enorme goudhoeveelheden. En die zitten enorm in de future handel. Zitten ze uh, hoeveelheden papieren goud te dumpen op de markt. Dat is de grote manipulatie. En wat krijg je dan? Dan krijg je opeens een enorm schandaal uit het niets, komt dat, over goudmanipulatie. En dan denk je, inderdaad, nou is het nou eindelijk tot naar nou boven water goudmanipulatie? Nee, waar gaat het dan om? Dat de, de banken die dan de goudprijs vaststellen, de, de, de fix, die hadden, en waar daarop zijn de optiecontracten, worden daarop afgerekend, die hadden dan vlak voordat de optiecontracten afgingen, hadden ze een uh, goud gedumpt waardoor de prijs omlaag ging of zo. En dat was dan de manipulatie die bloot werd gelegd. Wat? Volgens mij helemaal in het niet valt bij de staatsmanipulatie. Net zoals de, als de rente van de centrale bank manipulatie. Als die in het niet valt bij die Libor-schandaaltjes. Dus ze komen, ze komen heel vaak met zo'n heel klein schandaaltje. van iemand die een beetje in de marge zit te frauderen. En daar blijft het hele grote verhaal blijft helemaal buitenschot. wat de overheid doet. En een private, het kleine schandaaltje is altijd een private partij. En ja, ik heb het idee dat, dat dat ook onvermijdelijk is. dit soort dingen. Want als je natuurlijk dicht bij die hele grote uh, fraudeurs in de buurt zit, zoals bij die tolwegen ook, en bij die rentemanipulaties en die gouddingen, dan heb je snel een neiging van, nou, dat kan ik ook wel een beetje doen, zeg maar. Waarom, waarom, waarom ik niet? Net zoals bij die politie waar we het eerder over hadden, één iemand de hele tijd met kaartjes loopt te zwaaien en naar de, naar de Heinekenhal en de, de Ziggo ook gaat en naar voetbalwedstrijden en de Skybox. Dan, dan denkt zo'n klein agentje op een gegeven moment van ja, er is eigenlijk niks mis mee, want dan, ja, waarom, waarom zou ik dan niet ook een kaartje doen? En die wordt dan meestal uh, er gelijk uh, opgeknoopt. Uh. Maar het is eigenlijk onvermijdelijk, dit me mechanisme. Je hebt ergens enorme grote fraude bij klaar daglicht. Nou, dan gaan, daar komen de kleine fraudeurtjes omheen die denken, nou, daar pik ik wel een graantje van mee. En nou, die worden dan heel hard afgeknolt. Terwijl de ja, dat. Altijd... Zonder, zonder die grote fraude kan het niet in stand worden gehouden. Hè? Dus ja, die, die is noodzakelijk. Maar de mensen die eronder hangen, die moeten natuurlijk wel in het gereel worden gehouden. Dus af en toe moet er iemand uh, zijn kop rollen, want anders dan... Ons volk. Ja, precies. Het is gewoon af en toe wordt er inderdaad uh, de voorste in de linie, die wordt eventjes afgeknald. En dan, dan uh, weet iedereen weer dat het geld wel eerst naar de top moet gaan en daar verdeeld moet worden. zo moet dus signaal natuurlijk afgegeven worden. is a big club you're not in it. Ja. <laughs> ja, maar tegelijkertijd moeten ze ook wel de loyaliteit van dat soort mensen hebben. Want dat, is natuurlijk ook, dat blijft ook altijd een probleem. Dat ja... Wat je ziet bij, bij Maduro en Chavez en zo, dat hij als zoiets begint te wankelen: dat ze natuurlijk eerst wapens en uh, goud en, en, en dollars en, en hard geld geven aan hun trouwste companen. Want ja, het is wel. je moet ze af en toe op de vingers tikken om ze in het gereel te houden. Want ze moeten niet denken dat ze bijzonder zijn. Maar je bent er wel van afhankelijk om je tegen het volk te beschermen. Dus ze moeten ook wel meer beloond worden dan normaal te verwachten zou zijn. En dat moeten ze ook wel weten, dat ze meer krijgen dan ze waard zijn. Hè? Zodat ze loyaliteit gaan vertonen. Ja, maar we gaan even naar de Tweede Kamer toe. Ja. ja, dit is wat mij betreft het, uh, het stukje van de week, hoor. Ja? Oké, okay. <laughs> ja, ik, ik kom een beetje uit de, ik kom een beetje uit de familie of uit de, sorry, uit de financiële wereld. Okay. Dus uh, ik, ik, ik roep al jaren het uh, me, meest verschrikkelijke dingen over de bank. Ja. En uh, ja. Ja, ach, wat moeten we erover zeggen? Kondigen maar aan, Johan. Zo. Ja, de ja, de Centrale Bank. He. De Centrale Bank, ja. De Europese Centrale Bank zelfs. Ja, de Tweede Kamer wil dat de ECB per direct de geldkraan dichtdraait. Ja, Draghi is op bezoek geweest, zelfs in de Tweede Kamer. Ja, ja hij heeft wat hilarische momenten geleid. Ja. Ja, ik vind het wel, Hij moest daar uitleggen hoe dat zat met... Uh, met ja, het pompen. 80 miljard geld uh, euro uit de drukpersen in opkoop, opkoopprogramma. Ze kopen van alles nog wat omhoog. 80 miljard per maand. Ja. Ja, ach, 80 miljard per maand. Ik heb het idee dat ze alleen maar bitcoin kopen de laatste tijd. Ja. En, uh, ja, is, uh, en je, als er nou eens een zo'n zo, een zo zo... pink naar die e gulden zou gaan... Dan zou jij uh, ja. helemaal, uh, helemaal blij zijn, denk ja. ik. Ja, dat is het enige wat we nodig hebben. Dus ik snap ook... Niet dat het nog steeds maar 4 cent staat. Maar goed, dat, uh, <laughs> daar gaan we het niet over hebben. <laughs> maar ik zie de bitcoin wel als een soort uh, hyperinflatie op het geld wat er nu plaatsvindt. He? Dus uh, de, de, de geldomwaarding gaat gewoon uh, super snel. En dat komt in mijn ogen uh, direct door dit beleid wat gevoerd wordt. Nederland samen met Duitsland is er dan uh, op tegen. Ja, Griekenland kan er niet op tegen zijn, want die uh, zijn er volledig van afhankelijk. Maar ja, ja. Ik ben blij dat ik ze niet meer heb. In ieder geval die euro's. Want uh, ja, ik, uh, ik hoef ze niet meer. Ja, wat, ik ook wel, wat ik ook wel mooi vind hier is dat... Ja, ik denk wat hierachter zit... Normaal maken, maken Tweede Kamerleden zich nergens druk over. En ja, je moet ook altijd een vraag stellen als, als ze zeggen... We zijn zeer verontwaardigd. Of dan ook maar enigszins een seconde verliezen erover. Dat verwacht ik niet. Maar wat ik wel apart vind hier... Dan staat daar het harde oordeel van de Kamerleden over het ECB-beleid is opvallend. Want de Europese toezichthouder opereert strikt onafhankelijk van de politiek. <laughs> dat is weer zo'n uh, zo uh, verhaal van die, drie, uh, van die scheiding der machten die ergens op slaat. En dan dus de D66-Kamerlid Steven van Weiberg is dat ook een stuk minder in zijn, milder in zijn uitlatingen. La Hey, maar, soort... Peter, draai, draai die zin nog eens om. Want handelt de politiek ook onafhankelijk van de centrale bank? Nee, ook niet. Het? Nee, nee, het is gewoon nee, allemaal een. Ge, uh, hey, ik zeg altijd: er wordt heel veel gezegd dat de centrale bank, bijvoorbeeld de FED. De FED is helemaal niet uh, overheid, het is een private bank. Want er zijn aandeelhouders, en dat staat ergens op een papiertje, geloof ik, wie de aandeelhouders zijn van het stelsel van centrale banken. Maar ja, dat maakt niet uit wat er op een papiertje staat. Het gaat erom dat ze hebben een monopolie en een monopolie is met geweld van de overheid beschermd. Dus die lui van de centrale bank die weten gewoon dat zij en alleen zij geld mogen drukken. En als iemand anders dat doet, dan krijgt de politie op de, op de stoep. En... En zij niet. En daarmee is het een overheidsmonopolie geworden. Ja, en ze, ze, ze drukken ook nog in opdracht van de Amerikaanse overheid, hè? Ja, nou, ik geloof dat de, de Federal Reserve ook uh, strikt genomen onafhankelijk hoort te zijn. En dat, door, dat op, is het volgende zinnetje, staat hier ook. De voorzitter wordt ook nog aangesteld, toch, ja, voor de Amerikaanse ja. overheid? Ja, het plus op, dat, hoe onafhankelijk ben je nou, dan? Nee, het <laughs> staat ook nergens op, plus dat de, de, de reserve ratio wordt vastgezet door de overheid en... Uh, er is nog iets, oh ja, alle winst die ze maken op rente, van de, die wordt teruggesluist naar de staatskast. Dus dat betekent dus, ook als de rente 10% is, dan denk je van, oh, er zijn een heleboel mensen die zeggen dan van, oh ja, als de rente iets omhoog gaat, dan is de schuld van de Amerikaanse overheid zo groot, dan betalen alle belastinginkomsten gaan dan gelijk als rente naar de, staats, naar de staatsschuld toe. Maar als die staatsschuld helemaal in handen is, of voor een groot deel in de handen van de centrale bank, dan gaat die rente dus naar de centrale bank toe. Die centrale bank die zegt, wat moeten we doen met de rente? Oh, die moeten we naar de overheid sturen. Dus dat gaat gelijk weer naar de overheid. Dus effectief betaalt de overheid geen rente over hun schuld, zolang de centrale bank alles opkoopt. Maar wat wel interessant is, is het volgende zinnetje van deze D66er. Hij zal zijn zorgen over de impact van het beleid van Draghi delen. Maar de onafhankelijkheid van de ECB noemt van Wijenberg een groot goed. Van politici die over de geldpers gaan, komen grote ongelukken. Al dus de D66. <lacht> dat, vind <ik> wel, <lacht> dat vind ik wel apart. Want dan heb je dus een politicus die zegt van nou, als je onze geld geldpers geeft, dan gaat het helemaal mis. Maar wij moeten wel de autoriteitsfinanciële markten. En de, wij moeten de markten reguleren. Want anders dan. Uh, en we moeten die, die economie sturen met de gaspedaal aan de rem. Met die metafoor. Want uh, anders gaat het helemaal mis. Want die onderduikers die is zo stom, maar ons moet je geen geldpers geven, want dat gaat helemaal mis. Ja. Een rare vorm van zelfkennis in combinatie met uh, <laughs> zelfleugens. Ja, ik denk overigens dat hier de verzekeringsmaatschappij en de pensioenfonds achter zitten, dat da daarom opeens een koor komt uit de Tweede Kamer. Ik denk dat die allemaal uh, wat te horen hebben gekregen van die pensioenfondsen. Die zitten allemaal met het probleem dat ze interen op hun vermogen omdat het geen rente oplevert. En het levert geen rente op, omdat niemand kan concurreren met 0% van de Centrale Bank. Ja. En als je geen rente krijgt als pensioenfonds, dan moet je je kapitaal gaan uitkeren en dan, dan is het gewoon een aflopende zaak. En daarom hebben die pensioenfondsen waarschijnlijk gezegd van, uh, nou, ik uh, wil niet veel zeggen, maar jouw pensioen zit er ook niet in als het zo doorgaat. Uh, dat ze daarom opeens iets hadden van, hé, hey, uh, eigenlijk worden door die hele eurotoestand, met die, worden de Nederlandse pensioenfondsen leeggevreten door, door Brussel. Of door Frankfurt, uh, waar de bank dan staat. En uh, ja, dat was natuurlijk al heel vroeg bij het begin van de de euro werd al gezegd van die Nederlandse pensioenpotten. Die zijn heel groot. En dat is, dat is gewoon een target. Van de, die, die gaan geplukt worden op een of andere manier. Ja, ze ja. ruiken geld. Ja. Ik heb trouwens de Twitter van Pieter Omtzicht volgen. Die wordt mij net even doorgestuurd door iemand. Uh -huh. Een tweetje de, waarin hij zegt, belangrijk, Draghi bevestigt twee keer dat hij niet meer dan 33% van de staatsschuld van een land koopt. De limiet is bijna bereikt. Het, het hier de Baudet, het uh, enigszins klassiek liberaal uh, nijt uh, orakel wat nou in de Tweede Kamer zit. Uh, die had ook nog wat uh, een en ander uh, geroepen. <laughs> ja, die had Draghi mooi klem zitten. <laughs> ja, ik, ik, heb, ik heb het fragment bij me Ja, laten we er even naar luisteren. You've said in January that any country leaving the Eurozone must settle the bill first uh, regarding Italy's uh, possibilities of leaving the Eurozone, as we in the Netherlands now have a surplus in the Target 2 system of... Uh, around 100 billion euro, does this, by your own words, mean that if the Netherlands decides to leave the eurozone, which is one of the key points of my party's program, we would get back 100 million euro from the southern countries in the eurozone, according to your views? Thank you. Let me, uh, let me respond to you as I have responded to similar questions in the European Parliament. The euro is irrevocable, and this is the treaty. I will not speculate on hypotheses that have no ground in the present treaty. Second, the euro has been a success for the eurozone and for especially for countries like the Netherlands. As I mentioned before, you had uh, an economic situation. Thanks, I should say, first and foremost, to your strength, the way you, to the, to the quality of your laws, to the fact that your business environment is growth-friendly, to your own merits, but also to the support of our monetary policy, you had an economic situation which was rarely so good ja nou goed, tot zover het uh, fragment. ja, er kwam gewoon geen antwoord eigenlijk. Hij had, het, is voor, het is net als een politicus, een voorgekookt riedeltje. En uh, ja, hij zegt gewoon weer hetzelfde. Hij gaat niet op de vraag in eigenlijk. Ja, op zich is het een hele logische manier van redeneren. Van, nou ja, als je dan een negatief saldo hebt, dan, dan draag je dus heel snel met zeggen van... Hey, uh, wil je je wel betalen als je verlaat? Kan je weggaan met, uh, met een schuld? Nou ja, maar als je dan een overschot hebt, dan uh, krijg je wel geld mee. Uh, want dat, dat, dat Target 2 even voor de luisteraar misschien. Dat is uh, zo'n systeem waarbij je uh, een soort kredietlijn, een Europese kredietlijn... En wat er nou gebeurd is, geheel tegen de verwachtingen in, is dat al die Zuid-Europese landen die hebben een enorme schuld aan dat Target 2-verplichting en de Noord-Europese hebben een enorme overschot. Zeg maar, de staat, er moet nog een heleboel voor effend worden. En dat, dat, het was eigenlijk bedoeld van, nou ja, als. Als iemand een, een kruiwagen koopt van een in Italië... van een Nederlands bedrijf... dan, eh, dan boekt dat... De, die Nederlandse bank boekt het geld bij op die verkoper eh, in Nederland... en de Italiaanse bank houdt het, haalt het van de rekening af... van de Italiaanse rekeninghouder. En dan staat er nog een schuld, de vereffende schuld over... tussen de Italiaanse en de Nederlandse bank. En het moet dan een keer verrekend worden. Maar als dat niet verrekend wordt... dan kan dat de hele tijd oplopen. En dat zijn die target 2 verplichtingen. En die zijn geloof ik tot, uh, ja, ook al tot een miljoen... Uh, een biljoen opgelopen uh, van verplichtingen die gewoon niet vereffend worden. Ja, en als je dan zegt, nou, we stappen uit de euro, maar er staat nog een heleboel open, open. Ja, dan zit je natuurlijk met een probleem dat die banken in, in bijvoorbeeld Nederland en Duitsland. Die hebben dan opeens een tekort wat ze moeten afschrijven van, uh, ja, van miljarden. Omdat ze, de, ja, dat ze dat niet meer terugzien van, de, van die Zuid-Europese landen. Dus daarom is het wel begrijpelijk dat zo'n dragje zegt van... ja, als je eruit stapt, dan moet je wel eerst je rekening betalen. Maar het ja, is ook begrijpelijk dat Thierry Baudet dan zegt van... ja, maar uh, als we dus een overschot hebben, dan krijgen we geld mee. En hij weet natuurlijk ook wel dat hij dat niet krijgt. Want hij, hij zegt dan ook, verwacht ik van die zuidelijke landen dat geld. Maar die hebben dat geld natuurlijk helemaal niet. Dus dat, dan, dan zijn die banken ook gewoon... Uh, Gelijk feed. Dus dat geld dat gaat er nooit komen. En daarmee zijn onze banken ook in gevaar. Dat is natuurlijk misschien ook een reden waarom Bitcoin het zo goed doet. Omdat ja, steeds meer mensen realiseren zich dat dat hele dat bedragje dat zij op hun rekening genoteerd staat... dat is natuurlijk puur fictief. Dat hebben die banken helemaal niet, dat geld. En als je dat op wil nemen. Dan, dan is het er niet. En het is er nog minder. Omdat de beloftes die er tegenover staan. De bezittingen die die banken hebben. Dat zijn de beloftes van Zuid-Europese banken. En Zuid-Europese overheden. Ja dat geld, dat ga je waarschijnlijk ook nooit meer zien. Het is, het is een beetje als uh, multilevel marketing, hè? <laughs> het is een soort piramidespel. Ja, nou ja, mensen zitten erin. Uh, Kijken hoe het afloopt. Uh, je ziet dat de schuldenposities uh, door de bank genomen. Nederland heeft door het uh, verkopen van uh, stukjes ABN AMRO weer wat uh, de staatsschuld uh, naar beneden kunnen helpen. Maar je ziet dat, uh, ja, dat, dat eigenlijk landen steeds dieper in dat gat uh, gaan en afleiden. Ik weet niet of het dan terecht is om hele, helemaal alarmistisch uh, te worden, dat het echt helemaal uh, uh, fout gaat. Hoe denken jullie daarover? Ik lees hier net dat de Target 2 uh, saldo van de EU-banken is weer boven het crisisniveau van 2012 gestegen. Dus, uh, het groeide tot 1080 miljard. Dus het is inderdaad 1 biljoen dollar. En het is uh, 2012, was het 1096 miljard. Maar het is ongeveer hetzelfde niveau. Maar dat, dat, is te, ja, dat zijn de openstaande verplichtingen nog. Ja, maar denken jullie, uh, zoals GM uh, Records, uh, dat is een goed uh, gelezen boek, allemaal schrijft, uh, dat uh, ga, gaat het echt uh, uh, wordt het derde wereldoorlog? Uh, gaat uh, het geld er helemaal aan? Of, uh, ja, of valt het nog mee? Um, ja, als je, als je kijkt naar wie er. ...in de plus staat en wie er in de min staat... ...dan zie je de dikste plus... ...en dat is 700 miljard... ...dus dat is... Ja, van, die, ...van die 1000 miljard... is dat, ...het levendeel is Duitsland... ...die staan daar zoveel in de plus... ...en als je kijkt wie er in de min staan... ...dan zijn dat Spanje zit stevig... ...in de min en Italië... Dat zijn de, ...die zitten elk voor... ...300 miljard in de min... Mm -hmm. En even kijken, Nederland, Nederland wat voor kleurtje heeft dat? Eh, een soort grijsachtig, we 100 miljard voor ons, mm -hmm. ja, dat is zevende van Duitsland. Ja, de, die, op zich kunnen die banken dat niet hebben, dat is ook de reden waarom ze zo wanhopig proberen die, die hele euro overeind te, te houden. Want je kan hier geen streep door halen, dat zei Draghi ook in zijn interview, er is geen exit mogelijk uit de euro. Dat is, dat is irreversible ja en ja wat je zou moeten doen is als als ze dan toch eentje eruit stapt dan moeten ze eigenlijk die schu die schuld nog steeds voldoen dan in hun lokale munt maar uh... Ja, hoe je dat af gaat dwingen, dat wordt natuurlijk heel lastig. Dat kan je niet afdwingen zonder een Europees leger. En ik denk dat ze daarom die route willen volgen. Van nou, dit is ge heeft gefaald. En wat hebben we hiervan geleerd? Dat we ook een politieke unie nodig hebben. Dus we hebben eerst de monetaire unie. Nou, die faalde. Maar dat kwam omdat we geen politieke unie hadden. En die politieke unie konden we niet onze wil opleggen aan die landen die eruit stapten. Dus het moet eigenlijk één groot land zijn, zodat je er niet meer uit kan stappen. Dus dan krijg je een politieke unie. En dan gaan ze denk ik zeggen van... Uh, ja, dan krijg je natuurlijk uh, stukken die zich niet aan die wet houden, die, de, die door die politieke unie wordt uh, gedicteerd. En dan zeggen ze, ja, maar die, dat hadden we ook eigenlijk kunnen weten. Want, want je moet een leger hebben om dat af te kunnen dwingen. En dan krijg je een Europees leger. En ik denk dat ze dat dat, dat, dat is over het algemeen truc. Falen is succes bij de overheid. Dus uh, dit faalt. En dat de les die er wordt uitgetrokken, is dat ze meer macht moeten hebben. En dat gaat dan ook weer falen en de les daaruit wordt dat ze nog meer macht moeten hebben. Um, ja, zo zal dat escaleren denk ik nee, maar gelukkig is er ook nog licht aan het, uh, aan het einde van de tunnel uh, er komt een uh, uitzending uh, op SBS6 over uh, belastingverspilling uh, de titel van het bericht is meer dan 100 miljoen euro aan verspilling het eerste seizoen van, uh, ja, van onze centen ja, ja dat is uh, een reden dat je dan denkt nou misschien toch maar weer eens de tv aanzetten want uh, <laughs> dit is wel, uh, uh, de ja. voorbeelden die genoemd worden zijn wel leuk ze hebben bijvoorbeeld een natuurbrug aangelegd van 9 miljoen euro dat van, uh, bij Zandvoort... om te zorgen dat dieren van het ene natuurgebied naar het andere kunnen. <laughs> dat is uh, overal die... Vroeger had je, stond er op de viaducten... Het is lente, maar het beton bloeit niet. En nou krijg je dus de, de milieufanaten die lobbyen voor enorme betonkolossen over de weg. Dat zijn dan ecoducten om dieren over te laten lopen. Op een manier is het de betonlobby gelukt om de milieubeweging achter zich te krijgen. En heel Nederland met beton vol te gooien. Maar hier ja. staat dus ook zo'n ding, zo'n natuurbrug van 9 miljoen. En, maar die ene gemeente die, die zat helemaal niet te wachten op die dieren die, die naar hun kant kwamen. Die hebben daar een hek voor gezet, wat ook weer met belastinggeld betaald is. Z staat er staat daar een 9 miljoen kostende natuurbrug en daarbovenop staat dan een hek zodat die dieren er niet door kunnen. <laughs> Met schrikdraad. Oh. En, en een ander ding wat ze gaan behandelen is, uh, hij bezoekt een, bouw, uh, bouw, een gebouw dat bijna gesloopt werd. Over wordt. Dat staat op de nominatie, of gesloten wordt. Maar vlak daarvoor eerst nog even voor 10.000 euro roze is geschilderd, zodat het extra opvalt. <laughs> dus so. dat... dat is het eerst nog even helemaal schilderen. Ik denk dat. Dat een bekend familielid van deze wethouder uh, een, een schildering heeft. <laughs> <Ja. laughs> en uh, nou ja, dat soort dingen. Ja, dat is natuurlijk altijd, het, is, het is ook wel een beetje onder, onderdeel van, de, van het massagistische proces van de overheid. Hè? Van kijk eens wat ze met je geld doen. Jij moet er hard voor werken, zo, worden ze, zo pissen ze het weg. En er is niks wat je daartegen kan doen. Dus het is eigenlijk een beetje ja, het is een soort zoidomassagistische relatie voor, voor de meeste mensen die de overheid uh, menen nodig te hebben. Ik hoor jou wel net zeggen, Peter, misschien weer geen reden om uh, een televisie aan te schaffen. Uh, dit is dus, ik weet niet of je van vroeger kent, nog een soort over de balk en zo. Uh, het wordt geproduceerd door Simple Media, dat zegt wat mij betreft genoeg. Het is ontzettend negatief aangedikt allemaal en absoluut niet in mijn straatje hoor zulke. Uh, ook al uh, is het dan een kritisch naar de overheid programma, het uh, doet mij helemaal niks zoiets. En uh, laat de televisie maar lekker uitstaan, want uh, je, dit is zeker te missen. Ja, ik vind het wel grappig, als ik dit lees vind ik het gewoon, ja het is wel... Ja, het is wel uh... Uh, humoristisch, uh, als ik naar de inhoud kijk. Ja, het maakt mij niet, helemaal, helemaal niet uit wie dat produceert dan eigenlijk. Of het, welke zender dat het uitzendt of... Uh. Nee, maar meer dat de naam simpel uh, erin voorkomt. Uh, dat, ja, daarvoor is het ook wel voor bedoeld volgens mij, want echt diepgaande journalis journalistiek wordt niet bedreven. Het wordt allemaal heel erg wel, nou, weet je wel. En ja, dan denk ik bij mezelf had hij uh, 30 minuten op televisie een keer gebruikt om uit te leggen... waarom dat ECB-beleid uh, toch niet zo geweldig is bijvoorbeeld. Want ja, dat is ja, volgens maar... vele helemaal meer. Ja, maar er dus zijn, er zijn wel... de meeste mensen begrijpen helemaal niet hoe, die, hoe, die, hoe dat met die ECB in de centrale bank zit. En dat is ook heel ingewikkeld uh, om, om uit te leggen voor de gewilde mensen. Dat snappen ze niet, maar dit snappen ze wel, denk ik. En ik vind dit wel goede journalistiek. Want welke journalist gaat er vandaag nou nog? Uh, dit is een soort beetje onderzoeksjournalistiek. Dat zijn de meeste dingetjes die op nu.nl voorbij komen. Dat is gewoon het overschrijven van persberichten die of door lobbyisten of door de overheid gemaakt zijn. En die, die, die, die overheidstekstschrijvers, uh, tekstschrijvers die komen niet met dit soort dingen aan. Dus op zich vind ik het, ja, simpel media je kan ook zeggen. Ze proberen het simpel te vertellen en het is natuurlijk ook simpel. Jij hebt pistool op je hoofd, je moet betalen en dit is hoe je geld wordt uitgegeven. Ja, zo ja, simpel is ja, het. Ja. En ja, ik vind het, wel, uh, ik vind het wel leuk. Maar ik weet niet hoeveel. Ik, ik, dat was een tijd geleden hebben we hier ook wel eens behandeld. Dan is er een kunstwerk in Delft Gouw En dat is onder water gemaakt. En dan gaan ze met zo'n. Dat, dat kan je dus helemaal niet zien. Ja, dat is een of andere motiek. <lacht> Zeker op het bodem van een meer. Dan gaan ze met zo'n rubberen bootje. Dan gaan ze met een stok zitten prikken. Nou, hier moet het ergens zijn. Ja, ja, hier zit ik. Dit... Toch, toch, toch. <lacht> er zit dan een kunstwerk onder water. En zo zeiden. Ja, de hoop van die dingen dat je hier al jaren te bergen rijdt natuurlijk, maar het is, ja, het moet ook wel eerst gezegd worden. Ik vind het, waar ik net, uh, vond, dat dit überhaupt op televisie komt, uh, dat, ja, het me eigenlijk een beetje. Nee, ken je dat, uh, wat ik al zei, ken je dat over de balk niet? Dat is uh, tien jaar of twintig jaar geleden dat dat op televisie was. Dat was een beetje hetzelfde als dit, heb ik het gevoel. Ja. Ja. Dan werd dat, werden ook zulke dingetjes behandeld. Maar ja, ik, ja, ik zeg al, ik, ben, ik probeer altijd vanuit het positieve te denken. En dit vind ik altijd zo, uh, weet je wel, uh, alsof er een uh, gigant dus je misdaad gepleegd wordt, die 10 miljoen, wat stelt het voor? Weet je wel, natuurlijk voor iemand die, die er naar luistert, denkt nou 10 miljoen over de balk. Maar, ja. Ja. Ben je ja, nou nee, uh, je... natuurlijk, uh, ja, Iemand die geen uh, huboperatie krijgt om, uh, of, of geen, uh, geen bestraling, uh, omdat de wachtlijsten vol zitten. Die, die, die, ja, die, die kijkt natuurlijk wel naar zo'n brug van... daar is mijn leven, daar gaat mijn leven aan onder. Het, het, het is maar 10 miljoen op het geheel, maar het is uh, wel 10 miljoen... dat van iemand afgepakt is die daardoor een opleiding mist of... Uh, ja. Ze, ja, nou, op, dan geef ik jou daarin weer gelijk. Ja, dan ben je, huh? kijk, Josje heeft wel een punt natuurlijk. ik we doen, uh, bij radio hebben we meestal inderdaad wel de, de negatieve nieuwsberichten ook. En het zou mooi zijn als we ook kunnen zeggen van, kijk eens, hier gebeurt wel iets goeds, weet je ja, wel? dat is waar. Je, je, je bereidt over het algemeen meer met positieve. En ik kan me voorstellen dat mensen dat, uh, dat die ze kritiek hebben veel op libertariërs dat ze ja, libertariërs kunnen alleen maar moppen en mokken over hoe het niet moet. En die kunnen nooit zeggen hoe het wel moet. En wij kunnen wel zeggen hoe het wel moet. Moet, maar mensen die zeggen van ja, dat is zo'n raar idee, helemaal zonder overheid. Nou, kan je, nee, dat is, eh, dat, eh, is onmogelijk. Eh. Dat is fantasieland. Eh. Jij leeft in Lala-land, utopisch, bla -bla -bla, krijg je Dat allemaal. Ja, wonderland was het bij mij. Ja. <laughs> ik zie helaas ook die, uh, die berichten ook niet zo vaak voorbij komen: van dat iemand weer een of ander mooi initiatief is begonnen, weet je wel. Uh dat er uh, naar meer nee. vrijheid leidt of zo. Ja. Nee, maar ja, er zijn natuurlijk wel mensen die, heel, die er wat positiever zijn. En Frank Karsten bijvoorbeeld is iemand die wel positiever tegen de toekomst aankijkt. Ik moet zeggen, ik vind dit soort dingen niet negatief. Ik word er niet, ik word er niet ja, echt triest van. Ik, uh, ik, ik word er optimistisch van omdat het naar buiten komt. Maar ik denk dat dat het enige probleem is. Dat de waarheid nooit boven water komt. En als de waarheid boven water komt... Dan komt het vanzelf wel goed, denk ik. Dat, uh, maar het is gewoon heel moeilijk om door die muur van gecontroleerde media heen te breken. En, die, en de brood en spelen, vermaken wat mensen wordt voorgeschoteld. En nou, daar, daar kom je haast niet doorheen. Dus uh, dat, dat is het enige probleem. Ja, kijk, wat, nou ja, het is negatieve in mij, om er dan toch nog op door te gaan, het negatieve in mij, het wordt dan gebracht als verspilling, is een betonblok over een weg waar dieren over kunnen lopen per definitie verspilling volgens mij niet. Wat het verspilling maakt is dat er iemand een hek overheen gaat zetten. Dus ja, ik, ik, ik ben er op zich niet op tegen dat er een... Uh, de hoorden. Die, die, die, die, die, die, die, die, e ja, als, als mensen die. Uh, ja, de eikenbrug inderdaad. Ja, dat is <laughs> ja, even. Uh, die hebben een vloekhoorn. En ik heb helemaal geen eekhoorn. Helemaal geen eekhoorn. Die, die, die namen gewoon nog steeds weg. E maar. Nee, wat ik wil zeggen is: van, uh, kijk, het is nou onder dwangers. Daar uh, hebben mensen voor moeten betalen. het zou mooi zijn geweest als die uh, natuurbrug gecrowdvindt uh, was. En want dan is het vrijwillig ja. voor betaald. Ja. Weet je wel. Uit het feit dat er met dwang voor betaald wordt geeft aan dat het een slecht idee is want dat betekent dus dat mensen mensen al die hersenen die daarvoor moeten de beslissing voor moeten nemen om te betalen die zeggen dat doe ik alleen als ik als ik gedwongen word. Met andere woorden ze zeggen ik vind het geen goed idee en het blijkt ook meestal een eekhoornbrug te worden dan. Uh, ik denk dat dat de, die massa als ze hun eigen geld moeten uitgeven, hele goede beslissingen nemen. En dat is ook de reden waarom ze bijvoorbeeld nooit geld vrijwillig aan een oorlog geven. En meestal ook niet ja. vrijwillig in dienst gaan om te gaan moorden ergens. Of als ze dat al vrijwillig doen, dan doen ze dat alleen als ze, als ze met gedwongen geld gefinancierd worden. Met hun salaris, zoals soldaat betaald. En dat is denk ik... De, het positieve eraan dat de, de menselijke uh, breincapaciteit van, van al die mensen die hun eigen geld uitgeven en die daar beslissingen over nemen en over nadenken van geef ik het aan de rode kruis of geef ik het aan artsen zonder grenzen. Dat is een enorme supercomputer eigenlijk. Oh. Uh, het zijn 16 miljoen mensen die daar, uh, Nou, misschien de jongsten niet allemaal en alle oudsten ook niet, maar het zijn miljoenen mensen in Nederland die nadenken over, uh, over een beslissing. En daar komen hele verstandige beslissingen uit voor als je ze die beslissing laat nemen. Maar als je zegt van nee, je moet dat geld uit handen geven aan Pietje. En Pietje die kan het veel beter uitgeven. Nou, dan zie je dus altijd dat Pietje er hele domme dingen van doet. En ja, dat ja. Is, uh, je schakelt eigenlijk die supercomputer uit door, door hem te vervangen door één enkele processor. Die de bottleneck wordt. <coughs> die bovenop, die, dat die, die die andere processoren eigenlijk stil, uh, stillegt. Uh, ja. Ja. ja, dat kan ja, ik wel. wel mooie vergelijking. Ja. <laughs> uh, ja. Uh, Peter, ja, je, je had het net al over dat enorme denkproces. En uh, ja, goed. Uh, dat proces gaat natuurlijk nog beter met een paar biertjes op. Uh, ik heb hier ook een bericht wat daarop aansluit: uh, bier een betere pijnbestrijder dan paracetamol? Nou, dat is goed nieuws. Ja, ja, ik neem er nog even eentje dan. Ja. Nee, vertel, leg uit. Nou ja, allereerst uh, denk ik dat uh, het placebo-effect van de paracetamol, maar weer eens is uh, aangetand. Oh ja, serieus? En toch de medicijnenindustrie uh, die daar toch uh, uh, ja, jarenlang uh, geld over dient. We kunnen het beste bier gaan drinken. Oké, okay, ja, maar als ik dan s ochtends zwakker word met de enorme kater, dan helpt de paracetamol toch wel uh, redelijk hoor. We moeten wel een paar tegelijk slikken, eentje helpt dan niet. Mm -hmm. Ja, ja maar, toch maar is Het, het kan nog steeds een placebo-effect zijn, natuurlijk. is het zo? Ja, het kan. Placebo's werken echt. Hè. De die, uh, uh, de gewoon de, het idee dat, dat iets gaat werken, dat kan al een heel helend effect hebben. Oké, oké, oké. Ja, ik ben zelf altijd van de extreme, dat, uh, ik, ik doe het dan gewoon allebei, weet je wel. Dus ik neem dan de paracetamol met bier in en dan weet ik zeker dat het goed werkt. <laughs> <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Goed ja, gaan verder hierin. Nou, allereerst, het, het is uh, echt onderzocht door, uh, door universiteiten Greenwich in Londen. En je moet wel twee pins nemen. Okay. En dan het liefst ijskoud. Ja, ja, ja en je, je alcoholpercentage uh, moet oplopen in het bloed naar 0,08 procent kun je naast, naast doen, een okay. checkpoint van de politie gaan staan drinken waar ze zo meter hebben <laughs> ja, ja en daarna dan, uh, ja, dan blijkt dan is uitgezocht dat dat uh, effectief uh, beter de, de pijn stilt dan uh, paracetamol en de werkende stoffen die daarin zitten. Want ik denk, volgens mij als je naar de promenage uh, wil, moet je gewoon uh, heel snel die twee pintjes naar binnen gieten eigenlijk. Ja, ja, ja. en dan ja. waarschuwens in, uh, in het onderste deel van het artikel, maar wel eventjes over uh, alcoholmisbruik. Dat, dat... <laughs> ja, <cool>. ja. <laughs> Maar goed. Volgens mij is dit niet zo'n onderzoek wat dan meestal... Uh, uh, is. Ja, niet alleen gesponsord, maar ik kom van de universiteit. Dat is het meestal vlak voor het eindexamen. Dan krijg je altijd die bieronderzoekjes van de universiteit en zo. Of mm -hmm. dus die se seksonderzoekjes of zo, zoiets. Ja, nou ja, we kunnen we nou, uit eigen, ervaring, uit eigen ervaring weet ik natuurlijk ook wel dat als jij een paar biertjes op hebt en, en, uh, en je hebt een keer iets wat pijn zou kunnen ge geven, dan doet dat, in, ja, het, doet dat minder pijn als dat je helemaal nuchter uh, hetzelfde zou overkomen. Dat heb ik al wel eens meegemaakt om het zo maar uit te drukken. Uh, ja, dus ik, kan, ik, ik snap de redenatie van de studie wel. Ja, maar kijk, dat hele punt. Die studenten die, die, die maken van hun hobby hun studie, zeg maar. <laughs> dat, dat, dat, dat heb je altijd, toch? <laughs> Op die tijd? Ja, nou ja, zo moet het ook. Ik bedoel, uh, ja, je moet onderzoeken wat je interessant vindt en leuk vindt. Dus ja, ik, ik kan het me helemaal voorstellen. Ja, het is natuurlijk heel veel dat je ziet. Er ja, is al veel over studie naar gedaan. Ook dat psychische pijn. Gewoon hetzelfde dat eruit ziet in de hersenen als lichamelijke pijn. En ik denk dat veel mensen die ja, psychische problemen hebben, heel gauw naar een pijnstiller zoeken. En dan zie je ook veel in de, aan de drank raken of aan de drugs. Of, uh, het is natuurlijk een manier inderdaad om pijn te verzachten. Dus. Uh, ja, het verbaast mij eigenlijk helemaal niet, nee. ja, het is goed nieuws. ik raad iedereen die vanavond pijn heeft, een biertje of te drinken, ja. <laughs> neem bier. Ja. Er is ook een vergelijking gedaan met, uh, gewoon met drugs of zo. Uh... Niet in dit artikel, dus dat Ach. weten we niet. Moet ik nog uitzoeken. Wil jij proefkonijntje zijn, Johan? Oh, Johan. Ook... <laughs> <laughs> nee, goed, Johan. Nee, laten we nog even verder gaan. Er zijn nog een paar berichten. Ja, inval bij Amsterdamse garage die uh, geheime bergplaatsen inbouwen. Ja, uh, we blijven even op de tour waar de hele avond al op zit. We hebben wel een mooi thema in. <laughs> ja, ja, ja. Ja, het is een beetje greep dit. Het is een... een... Een garage die bouwde dus geheime bergplaatsen in auto's. En uh, die worden gewoon opge opgerold door de. Het hele pand is dichtgetimmerd op last van de burgemeester. Het is in Amsterdam Zuidoost. Oké. Okay. En de actie past in het beleid van recherche en gemeente om helpers van zware criminelen door te zitten. Net zoals als encrypted uh, telefoons. Ja. Uh, yeah, uh, oh, uh, uh, uh. Het is voor het eerst dat in Amsterdam een garage om deze reden wordt gesloten. omdat de burgemeester. die een ernstig gevaar vindt voor de openbare orde. Dus je bouwt een geheime, geheime plaats in. Om bijvoorbeeld je camera te verbergen als je op vakantie bent en uh, dan noemt de burgemeester dit een ernstig gevaar voor de openbare orde. Dat vind ik toch wel vergaande. En het, hij zegt dit zijn, zijn dan handige mannetjes. Het toegenomen gebruik van verborgen ruimtes blijkt een antwoord op die dynamische controles van de, uh, ja, de, de overheid. Die gaat dynamische controles uh, om, om uh, ja, criminelen te plunderen van hun geld zeg maar. Of, of gewone mensen, het maakt niet uit. Ja, dus er zaten dan criminelen moeten hulp van handige mannetjes krijgen... bij het aanbrengen van die geheime bergplaatsen. Die handige mannetjes willen we ook bestrijden. Ja, dit is ook al iets wat ook uit Amerika is komen overwaaien. Maar als jij een uh, tuincentrum bent en je verkoopt een hark aan iemand... en die gebruikt die voor een wietplantage... dan kunnen ze ook van de politie naar jou toe komen... en zeggen, je ja, hebt medewerking verleend aan een criminele wietplantagebezitter... dus we komen bij jou ook je auto jatten. Eh, omdat jij... Eh, ja, jij, ben, uh, jij hebt eraan meegewerkt en dat, uh, en dat zie je dus hier ook gebeuren. De garage die een crimineel dan uh, bezoekt, die, is, die kan ook aangepakt worden. Wat je natuurlijk, ja, dat zie, zie je de overheid wel vaker doen met Pablo Escobar. De, dat ook als je wel eens dat gevolgd hebt, hij heeft zo'n serie over gemaakt. Ze gingen gewoon al zijn vrienden aanpakken en al zijn, al zijn kennis en zijn zakencompagnons. Ze gingen ze allemaal omleggen. Iedereen om hem heen werd omgelegd. Ja, en dan, uh, dan isoleer je iemand natuurlijk op een gegeven moment voldoende vanzelf om om hem, uh, ja, hem dan zelf ook te pakken, omdat hij niks meer, geen steun meer heeft om op terug te vallen. Maar het is natuurlijk voor de samenleving heel erg, want in Amerika wordt er inmiddels al meer gestolen via dit proces, wat asset forfeiture heet, waarbij de overheid gewoon, als ze iemand aanhouden en die heeft 8000 dollar in zijn auto uh, liggen, dan mogen ze dat gewoon pakken, want dan kunnen ze ervan uitgaan dat dat crimineel geldt. En inmiddels steelt de overheid daar nou meer dan de door inbrekers gestolen wordt. En zo zie je dat natuurlijk altijd uit de hand lopen dat, ja, dat de overheid uiteindelijk ook meer mensen vermoordt dan de gewone moordenaars vermoord worden. En ja, ze, ze overtreffen altijd de private sector. Ze, ze frauderen meer in uh, geldvalse munten dan de private valse munters doen. En ze, ze manipuleren de rente meer dan private rentemanipulatoren. En ze manipuleren de goudprijs meer dan private goudprijsmanipulatoren. Dus dat, is, uh, ja, dat zijn hele foute ontwikkelingen en er zit geen stop in, omdat je de politie... Ik kan je abonnement niet opzeggen van de politie, als je dit fout ziet gaat. Dus jouw beslissingscentrum is weer uitgeschakeld. En het beslissingscentrum van al die andere prachtige breinen die in Nederland rondlopen. Misschien een mooie idee zijn als we gewoon met z'n allen afscheiden van de overheid. Ja, secession. <laughs> Daar wil ik wel op ingaan. Ja? Ik denk wel dat we op een, op, een, op een retour zitten van de parlementaire democratie zoals we die kennen. En dat we richting een directe democratie aan het bewegen zijn. Als ik mensen van mijn leeftijd over het algemeen spreek, dan zoek ik ze ook wel een beetje op natuurlijk. Maar ja, ik, ik, ik merk toch wel, en dat zie je bijvoorbeeld aan een Jerry Baudet... die twee zetels krijgt, dat er een, een bewustzijn aan het ontstaan is... dat we toch wel gaan beseffen dat de manier waarop het zoveel jaren gegaan is... Ja, toch wel zijn fouten heeft en dat het beter kan. En weet je wel, uh, het is een lang proces. Ik zeg ook niet dat uh, het er van de een op de andere dag zal zijn... maar uiteindelijk, als we met de meerderheid weten te raken... dan wordt het gewoon realiteit. Dus... Ja, ik, zie, ja, ik zie dat nog wel uh, gebeuren in mijn leven. Ja, wat ook wel apart is, er staat hier dus want hoe dat dan strafrechtelijk zit... dat hier aangezien het bijvoorbeeld niet verboden is een verborgen ruimte... of verborgen compartimenten in auto's in te bouwen... zetten de politie, justitie en gemeente naast het strafrecht ook het bestuursrecht in. Dus kennelijk kan je met het bestuursrecht kan je, kan je een garage sluiten die uh, gewoon volledig legaal iets doet... Oké, okay, ze dus kunnen hem niet pakken op uh, wat we eerder benoemden bij die uh, telefoon, uh, telefoonmannetje van witwassen uh, uh, nee, nee, ja. of zoiets. Nee, nee maar kennelijk kunnen ze het bestuursrecht dan inzetten. Dus die man die handelde gewoon volgens de regels. Ja. Hij, deed, hij leefde een product waar wat niet verboden was. Uh, en dan zegt hij zo, ja, bestuur, ja gewoon de hark zeg maar. Hè. Je hebt een hark aan een wietplantage geleefd. Ja. Dus je bent medeplichtig aan een wietplantage, zoiets. Ja, ze willen alle handige mannetjes om, om die mensen heen pakken. Dimmer. Ook als die ja, strafrechtelijk eigenlijk niks gedaan hebben. Ja. En er staat op, hij heeft op basis van rapportage van de recherche... sluit de burgemeester de garage nu. Hij heeft die bevoegdheid om de openbare orde te waarborgen. Nee, dat maar is dan ten... kennelijk dat bestuursrecht. Je kan gewoon zeggen van nou, uh, jouw gezicht staat me niet aan... en die brengt de openbare orde in gevaar en uh, je gaat er gevangenis in. Zoiets. Ja, een beetje hetzelfde als die uh, lichtshops, die dus uh, allerlei... Crowshops. Uh, uh, moet ik zeggen, ja. Die dus uh, de, de, de, de lichtbakken leveren voor de wietplantages, waar dus ook, uh, ja, ook steeds uh, ook naar gezocht wordt om dat strafbaar te stellen. Hè? Dus als ze dan kunnen aantonen, stel dat jouw sticker van de winkel nog uh, erop zit en dat wordt gevonden in een wietplantage, dan kan dat inderdaad jouw winkel kosten, omdat je dan uh, geleverd hebt aan een, uh, aan een wietplantage. Ja, ik ben, ben, ben wel benieuwd. Uh, ja, Hoe wordt dan die op haar orde verstoord? <laughs> hm, ja, ja dit soort dingen. Zij maken de wet hè? en dan kom je dat hele verhaal van uh, ja, de, de scheiding der machten. Je hebt de wetgevende, en de uitvoer en de rechtelijke macht. En, uh, ja, het is onzin, Zij maken, het is de overheid, ze maken al de regels overigens uh, vind ik het wel grappig dat op de website waar dit staat, het helemaal is uitgelegd hoe je dus je auto ombouwt. Dus in hoeverre ja, <laughs> dat nu zelf uh, uh, weet je wel. Maar goed. En dat is toch vreemd inderdaad bij dit soort dingen dat, er, dat, uh, dat het soms een reclame lijkt. Hè? Dit lijkt dan eigenlijk gewoon ja, zo zo uh, helemaal uitleggen hoe je zo'n zo geheime uh, dingen in uh, bergplaats inbouwt. Ja, plaatjes erbij. En, ja. Uh, ja. en <laughs> waar je, welk plek je dan voor gebruikt. Want in het dashboard komt het contante geld, de drugs en de wapens. <laughs> maar in het airbag... Oh nee, die, die komen in airbag. Maar in het dashboard zit ja. dan alleen... Uh, ja, nou ja, goed. Hier stop je je pistool. <laughs> <laughs> ja, ja <precies. laughs> Dus dat is ook een soort faciliteren eigenlijk. Ja, uh, ja maar dat heb ik al vaker ook bijvoorbeeld... Dan wordt er uh, gezegd van deze nieuwe druk is ontzettend uh, gevaarlijk. Kijk er maar uit, want je hebt maar een heel klein beetje nodig om ontzettend high te raken. En uh, dan, ja. dan, eh, dan is het eigenlijk een waarschuwing. Maar als je dan met andere oren naar luistert, zeg maar van stel dat jij uh, een drugsverslaafde bent. Dan denk je van wauw, dit is helemaal te gek. Een heel klein beetje dit en je bent bijna al helemaal onderzeil zeil. Dat moet ik hebben, ja. Ja, dat heeft inderdaad uh, Reddits Ricky Ross en uh, zijn uh, crack uh, cocaine ja. uh, op de markt gebracht, Ronald Reagan te gebruiken als uh, posterboy voor zijn product. Nou, ja, nou, als ik heb... eens zouden we buiten ook mee te maken hebben. Ja, ik heb het ook wel eens bij zo'n be zo bedrijf kreeg ik ook zo weer zo'n anti-corruptie cursus. Je wordt helemaal volgestopt met die anti-corruptie cursus, want ze willen allemaal uh, natuurlijk dat, je, dat hun ass gecoverd is. Als dat misgaat dan, uh, en het begint allemaal met van, je bent persoonlijk verantwoordelijk en je kan zo de bak indraaien als je dit overdreedt. Dus je moet een examen doen aan het einde. Maar waren van, het is totaal arbitrair. Hè? Want dan, dan zeggen ze bijvoorbeeld van... Ja, je hebt een, een klant in China zitten. En die, die wil graag uh, overkomen om de fabriek te bekijken in Californië. Mag je zijn ticket betalen? Nou ja, dat, dat mocht dan wel. En uh, ja, mocht je dan ook uh, een tussenlanding in Las Vegas <laughs> erin gooien, zeg maar. En... Uh, ja, dat, dat mocht dan. Alleen als het om uit te rusten was. <laughs> en natuurlijk, die Chinezen in de Las Vegas allemaal gokken en hoeren. En daar stond, stond er ook bij van. Uh... Uh, maar uh, het was, bes was beslist niet de bedoeling. Je kon niet uh, ook een ticket voor zijn vrouw geven. Dat was dan niet. Uh, dus dan denk ik, wacht even. Dus je, je, uh, is dit nou een soort instructievideo? Dat je moet zeggen, nou, als je die Chinezen uitnodigt... zorg dat er dan een uh, landing in Las Vegas is... maar alleen om te rusten en uh, vooral zijn vrouw niet mee. <laughs> Dan is het legaal. ja Sorry, anders zou het corruptie zijn dat je vrouw... Oh ja, één nee. ja, ja. Hey, vrouw, ja, jij mag niet mee... Want uh, anders zou het corruptie zijn. <laughs> <laughs> Ik ga even gokken. We blijven nog heel even in de sfeertje dan. Ik heb hier nog een... Uh... Het berichtje komt op de laatste moment binnen van een flambiante Harare. Dealer uh, pounds jailed in the US voor uh, 2,6 miljoen tax fraud. Hey, hoe moet het even Nederlands vertalen? Belastingfraude. En uh, wel op de volgende manier. Het is een soort van, uh, van Robin Hood. Hij uh, trakteerde het uh, uitgaanspubliek in Amerika op uh, hele dure whisky. <laughs> en ook, uh, hij past ook goed op hemzelf. Er is echt een uh, VVD er uit uh, Zimbabwe daarin... Uh... In de VS, okay. want hij hield ook van dure auto's rijden. <laughs> ja, ja, wie niet, hè? Ik bedoel, uh, ja. Maar hoe kwam hij aan het geld? Hij er, maakte gebruik van allemaal valse identiteiten uh -huh. en dan vroeg hij belasting aan. Oké. Okay. <laughs> ja. Dus hij had. O, van uh, wat voor inkomen? Dan? Uh, ja, federal tax refunds ontvangen. In totaal uh, wist hij 2,6 miljoen euro van de Amerikaanse overheid uh, te pikken. Een dus uh, echt de Zimbabweanse Robert Hood, die daar <laughs> in Amerika op land is. Hij is schuldig bevonden. Alleen of ze het geld ooit gaan terugkrijgen is natuurlijk de vraag. Want dat is uitgegeven. Yeah. Ja, ja, ja. En hij dacht natuurlijk 2,6 miljoen dollar is niet zoveel, daar kan je net één ei van kopen. <laughs> maar het waren geen Zimbabweanse dollar. Uh, nee, ja. Amerikaanse dollars. Uh. En uiteindelijk, voor zes jaar in de cel, is het geen slecht jaar salaris. Nee, nee, nee. Ja. Als hij slim is, dan heeft hij nog een beetje geld begraven ergens of zo. Ja, ja. als hij uit de bak komt, hij gedraagt zich goed. Dan hoeft hij natuurlijk niet al die zes jaar te zitten. Ook oh, dat nog? Krijg je nog wat korting erop? Ja, goed, ja, nou ja. Um, ik heb nog een paar berichten. Ik heb hier nog een bericht. Ik moet even van de sint Robbenhoed naar de Nederlandse Romanoet. De Belastingdienst jaagt op klanten van het Haagse Juristencollege. Het gaat over een Ruud van Dijk. Um, en dat is de niet-officiële voorzitter van het AJC. Nee, dat, maar dat staat niet in dit bericht. In dit bericht staat alleen dat je dat... Uh, de belasting ook achter de klanten van het Haag Juristische College aan Het Haag College is van Tom Manders. Ja, uh, ja, ja. Dat, de de partij, voormalige partijvoorzitter van de Libertarische Partij. En dat is begonnen ooit om te helpen mensen de dienstplicht te ontwijken. En toen de dienstplicht afgeschaft werd, of opgeschort eigenlijk, toen is hij verder gegaan om mensen te helpen belasting te ontwijken. Ja, vandaar even de link met uh, Robin Hood. Ja, maar ja, er is een inval geweest bij hem en voor het uh, illegaal runnen van een trustkantoor en uh, de beschuldiging is het leidinggeven aan een criminele organisatie. En ze hebben de administratie beslag genomen en ze zijn ook achter al zijn klanten aangegaan. Uh, 7.000 tot 10.000 klanten. Dus dat zijn allemaal uh, ja, vrijheidslievende mensen die in de problemen zitten. Ja, je, ja ik begrijp dat soort dingen nooit. Weet je. Als je ziet hoeveel... ...foute dingen er in de wereld uh, momenteel plaatsvinden... ...dan vraag ik me altijd af wat nou het doel daarvan precies allemaal mag wezen. Dan denk ja. ik zoiets van, dat kan toch wel aan betere dingen besteed worden, die tijd en energie. Maar goed, dat, dat uh, ja, meer. Het doel is, uh, is, is geld binnenhalen natuurlijk voor de overheid en ja, ja. daar, daar ja. stoppen ja. ze heel veel moeite in. En ze zijn ook heel hard tegen, tegen mensen die daar dreigen, buiten de boord uh, ja. ja, te uh, natuurlijk uh, Kijk, wat, wat deed was gewoon uh, hij vond dat ieder mens in Nederland hetzelfde recht had als het koningshuis. Ik bedoel, die ontduiken en ontwijken, ja. belasting uh, als ze heten Ja, waarom niet iedere Nederlander, weet je wel. Waarom zijn sommige mensen meer gelijk dan de rest? Uh, ja. En, ja. En de Robin Hood, de, de, de historische persoon Robin Hood, dus niet de, de marxistische Robin Hood die wel zijn films ziet, waar uh, gewoon Robin Hood zoals, zoals in de historie was, dat was iemand die uh, in opstand kwam tegen de belastingheffing. En de belasting uh, in, uh, overviel en dat geld weer teruggaf van degene van wie het geroofd werd. Dat is de, de historische figuur uh, Robin Hood. Ja. Ja. ja, nou ja, ik, ik uh, ben benieuwd. Ik wens hem in ieder geval het beste toe. Dus uh, mocht, hij, mocht hij dit horen, maar uh, ja. Maar uh, jij hebt nog, uh, nog iets gevonden, Peter. Mag ik het even zelf <laughs> aankondigen? <laughs> ja. Ja, dat is het, uh, het stadsbordeel. De gemeente, ja, ja. gemeente Amsterdam. Oh, interessant. Die, ja. die uh, koopt panden op de wallen die ze zelf in 2007 ook al kochten. Okay. <laughs> dus, uh, ja, er wordt weer een hoop geld in de rondte gepompt en blijft een hele in uh, mooie zakken zitten, denk ik. En Als het is natuurlijk weer, niet uh, verwonderlijk dat de sekswerkers zelf niet profiteren van deze handel. <laughs> Als ze er weer bordelen van maken, wat zijn ze nu van plan? Of hebben ze weer nieuwe planken om daarvoor eruit te timmen? <laughs> de oude moest er vervangen worden. Nee, ze stel, telde, het telt 11 miljoen euro neer voor een binnenkort te openen stadsboordeel. En daarvoor heeft de gemeente Amsterdam panden aangekocht van de NV Stadsgoed. Maar. Uh, ja, dat is een beetje ingewikkeld. Ik snap het ook niet helemaal hoe het zit, maar er is een heleboel balletje badje, typisch Amsterdamse, dat een aantal van de in 2007-2008 door de woningcorporatie Het Oosten aangekochte panden zijn sinds 2016 bestemd om te worden doorverkocht aan de stichting My Red Light. En dat is een coöperatie van sekswerkers. En de Start Foundation, dat was voorheen het uitzendbureau Start. En daar zitten de commissarissen in: Femke Halsema en Han Noten. Natuurlijk uh, mensen van GroenLinks en uh, PvdA. Die zou daarvoor het nodige investeren in die stichting My Red Light. Dus nou, daar, je gaat, die Femke is natuurlijk erg begaan met dit soort mensen. Dus die wil, uh, wil daar graag in investeren. Maar de hulp, de hulp van deze maatschappelijke investeerder: Start Foundation. Uh, uh, in de vrouwenstichting My Red Light. Bleef, bleek een wasse neus te zijn, dus dat geld dat kan er helemaal niet. De grote subsidiegever is nu de gemeente Amsterdam zelf, die op 1 mei 2017 11 miljoen door de pand, voor de panden neertelde, terwijl de panden ook nog diezelfde dag voor een weggeefprijs van 100.000 euro per jaar in erfpacht zijn gegeven. Niet aan de corporatie My Red Light, maar uitsluitend aan de vastgoedtak van My Red Light, die opvallend genoeg op hetzelfde adres gevestigd is als de Start Foundation. Dus hier zit, het is een hele balletje balletje. Maar eh, uiteindelijk heeft Femke Halsma. <laughs> die al die panden in uh, controle gekregen op kosten van een investering die door de gemeente Amsterdam gedaan is. Dus uh, ja, en de beloofde corporatie uh, met de winstuitkering naar de sekswerkers, die is wel van de baan. Dus die sekswerkers die krijgen, die krijgen daar geen cent van. Ja, er, ja je moet er wel op lachen want ik, ooit was het zo dat Femke Halsema die weet ik nog die wilde uh, de prostituees in overheidsdienst nemen oh, ja. want want op die manier zouden ze niet uitgebuit worden door <laughs> <Poyers>. <laughs> Ja, Dan wordt de enkel enkelvoud. <laughs> ja, ja. En, ja, ik, ik kom altijd terug op het eeuwige thema waar ik altijd op hamer. Projectie, projectie, projectie. Dit is natuurlijk tuurlijk projectie. Je ziet ergens uitbuiters van sekswerkers en wat doet ze? Stichtingen, panden opkopen, investeringen. Uh, ik geef geen cent uit, maar opeens zit ik wel in een, in een stichting die de controle heeft over al die panden waar een, sta waar een uh, stadsbordeel in komt. En uh, de winstuitkering, daar kunnen de dames naar fluiten. Uh, ja. uh, ja. Ze moeten trouwens wel pimpen, wist je dat? Wat zeg je? Die panden. Ja, de, nou ik, ik zie hier, uh, ik, ik ben eventjes bij die stichting gaan kijken, die hebben een vacature <laughs> voor uh, teammanager. Dat blijkt een fulltime baan uh, te zijn. Dus ze hebben dure betaalkrachten, maar de eerste taak van die panden, je zorgt voor een hoge bezetting. Dus met andere woorden, je moet dus ja, ja. Uh, vrouwen, uh, vrouwen in, de, in, in de kroeg gaan benaderen. En, uh... Het gaat er nog voorkomen. komen, ik denk het wel ja. Net zoals die gevangenissen in de VS die ook een gegarandeerde bezettingsgraad hebben sowieso. Dus zo. Inderdaad, dus daar, uh, daar, daar doet Femke Halsema aan mee. Dat ja. vind ik dan nog wat, wat erger dan, uh, dan wat geen stel doet. Oh toch? Ja, ja, we hebben we nog niet eens over gehad. Ik, ik, uh... Nee, maar, maar vergelijk dat. Dus geen stel die laat vrouwen la zien die, uh, die vrijwillig... Uh, nou ja, een beetje naakt in een stringetje rondlopen. Ja, maar, maar... volgens mij was daar niet de ophef over. De ophef was over het uh, taalgebruik van de reagures. ...onder artikelen waarin, uh, zeg maar, uh, geen stijlredacteuren... ...zich uh, negatief en enigszins seksueel getint uitlieten over be bekende linkse vrouwelijke uren en opiniemakers. Oké, okay, oké. Okay. Ja. ja, en dan, op, en, en dan is, ja? het ja, doel nee. was dan om de adverteerders inderdaad uh, daar weg te trekken, hè? Ja, niet van geen stel, maar van de vrouwen die zich beledigd voelden, hè? Ja. Wij voelden zich digitaal verkracht, dat was hun, hun behooring. Uh. Ja, Ze ja, waren ja. digitaal verkracht, de Claudia de, de, de Breis, zeg maar. Maar is dat dan minder erg, of is dat dan, ja, in mijn in, in mijn gaat dit nog wel een stapje verder, hè? Ja, ik bedoel, je digitaal verkracht voelen is gewoon een gevoel. En uh, ja, je kan niet met een kilo gevoel naar slagen gaan dan ons vlees te kopen. Dus een gevoel is iets waardeloos. Ja. Maar prostituees werven door de stichting van Femke Halsema, dat vind ik toch nog wel wat verder gaan. Zorgen voor een hoge bezetting is zo'n hoerenpand, dat is gewoon pimpen, dat is de pooier spelen. Ja, ik, ik, ik vind nou, kijk, prostitutie vind ik een nobel vak en dat moet je vooral in de private sector overlaten, dus ja. Ja, nee, dat is, dat, is, dat, is, dat is duidelijk. En als mensen vrijwillig daar uh, dat dat vakkende willen Helemaal, joh. Ik kom er langs als klant. Maar, uh, ja. ja, er is ook... Uh, weet die Walter Blok, die heeft zo'n boek geschreven, Defending the Undefendable. En daar gaat hij uh, allerlei... Ik geloof een stuk of dertien dingen in verdedigen die over het algemeen als schandalig worden gezien. En een van de dingen is bijvoorbeeld de slumlord, dus de, de huisjesmelker. Dat heeft in Nederland ook een negatieve klank. Uh, en hij gaat ook verdedigen waarom dat een, een nobel beroep is, maar hij noemt daar ook de pimp bij, de pooier, ja. en hij zegt ja die vult, vult wel degelijk een, een rol ja. in het hele proces. Want hij kan de klanten screenen en hij, kan, uh, hij zorgt voor een stukje veiligheid. En zolang de relatie vrijwilligheid, vrijwillig is, dan ziet de prostituee kennelijk een voordeel erin om zo'n pooier te, in te zetten. En daar heeft ze een bepaalde prijs voor over. Ja, natuurlijk niet alle pooiers zijn slecht. Doet. Ze richten meestal dan, uh, tenminste de, de media, richten meestal dan de, de, de spotlights op, op een, uh, een, een, een zogenaamde slechte poo, uh, pooier die ze... Ja, Oh, ja. dat, wel, ja. nou, bedoel, dat, dat is er dat eentje dat gehoord, van nee, de vele, maar de, de rest hoeft niet zo te zijn. Ja. Ik heb laatst een postcat, podcast geluisterd en dat ging over een dame die had een, iets in Amerika helemaal nagegaan. Dat was in Shuttle was er een, een sex trafficking ring opgepakt en zij ging uitzoeken wat dat nou uh, in feite inhield. En wat bleek is dat het was gewoon een forum waar mensen positief, of uh, uh, uh, uh, uh, prostituees en klanten bij elkaar werden gebracht. En dat ging dan voornamelijk om Koreaanse prostituees. En die hadden daar ook Panden voor en die had een heel systeem gebouwd, wat het heel veilig maakte voor die dames, want die, die mensen de kanten werden gescreend en die waren ook allemaal bekend via dat forum dan uh, en die schreven ook reviews werden daar geschreven, dus je, uh, iedereen wist uh, wat een uh, ja, soort ratingseem was Hoeveel Wat voor vlees die in de kuip had. Kuip had en? inderdaad. Ja. <laughs> <laughs> en, uh, en eigenlijk werkt dat heel goed. En toen hebben ze, hebben ze iemand opgepakt, een van de, de klanten daar, omdat hij een positieve review geschreven had. En als jij een positieve review over zo'n prostituee geschreven hebt, dan promote jij prostitutie. En het promoten van prostitutie wordt gezien als pimping en daarmee werd hij uh, in de boeien geslagen hiervoor. En zij ze zeggen, ja, dat slaat. het is eigenlijk helemaal uit de hand gelopen in de zin dat de publieke opinie in de VS die is er steeds meer voor is om prostitutie legaal te maken. En dus lukt het steeds moeilijker voor de politie om aan de hand van de term prostitutie uh, om die uh, allemaal allerlei mensen te arresteren. En nu zijn ze dus gaan gebruiken het woord sex trafficking. Net zoals ze hier ook doen in Nederland dan zeggen ze uh, vrouwenhandel. En de, de meeste mensen denken bij vrouwenhandel dan dat er een of andere container binnenkomt... zonder verlichting en verwarming en uh, waar vrouwen aan elkaar gebonden zitten in ketens of zo... Maar dat is helemaal niet zo. Dat is gewoon het transport leveren voor vrouwen die vrijwillig uh, de, dit beroep kiezen. Omdat ze daar een betere verdienste mee hebben. Uh. Dus ja, die hele sensationele verhalen. Uh, die, die, maar dat weet je natuurlijk ook als je hier het nieuws leest over geld wegsluizen en witwassen. En, uh, dat, en uh, ja, seks trafficking en vrouwenhandel. Dat zijn allemaal, moet je dus continu bedenken, hele opgeklopte termen. Als je dus echt na gaat zoeken wat deze vrouw deed, wat erachter zit, dan is het meestal is het ja, veel uh, relaxter dan wat er van gemaakt is. Is het veel vrijwilliger dan wat er, wat, zoals het voorgesteld wordt. Ja, dat had je bijvoorbeeld ook laatst bij de documentaire op SBS6 van Vocht Oranje. Ik ben redelijk in de buurt van Vocht Oranje opgegroeid. En daar werd dus ook allemaal over illegale prostitutie gesproken. Ja, het zijn allemaal Roemenen die uh, in, in een uur uh, een maandsalaris verdienen voor, mm. voor Roemeense standaarden, weet je wel. Dus die mensen die komen daar gewoon om, omdat hier het geld zit. En uh, dat, dat is ja, illegaal omdat ze er geen belasting over betalen, maar uh, wel degelijk uh, met eigen instemming, om het ja. zo maar te zeggen. Ja. Er zijn aan alle kanten is het vrijwillig, dus iedereen doet wat hij denkt, dat hij het best mee wegkomt in de, in de kaarten die hem gegeven zijn. Hé, hey, maar we hebben geval nog één berichtje liggen over de, de, de Arnhemse gijsselnemen. Dat is iets wat uh, ook even in het nieuws kwam uh, afgelopen week. Ja, er was natuurlijk zo'n man die werd uh, in zijn onderbroek uit en uh, afgevoerd en uh, ja, dat is natuurlijk heel erg een beetje ja, het is een vernederende manier natuurlijk om iemand. En er werd, uh, werd, er werd gezegd van ja, dat was omdat er er staat misschien bommen in zijn kleding. Dus hij moest hem helemaal, uh, moest helemaal uitkleden. En dan moest kleren met een robot onderzocht worden. En ja, dan mag hij zijn kleren niet weer even aantrekken voordat hij afgevoerd wordt. Ook niet even een, een laak omheen gooien of zo? Nee, nee. Gewoon helemaal naakt in zijn onderbroek afvoeren. Ja, en dat zijn dan meestal uh, zijn dat, uh, ja, mensen hier. Komt nou een aantal dagen later naar buiten. Dat deze man koesterde een diepe wrok tegen de overheid. Dat blijkt uit de eerste onderzoekresultaten. En er uh, wordt niet bekend gemaakt waarover hij boos is. En dat doen ze natuurlijk niet, omdat het waarschijnlijk iets heel lulligs is. Van ja, Jullie hebben me 63.000 euro aan boetes opgelegd voor uh, een paar oude wrakker die in de schuur stonden. En mijn hele leven is verwoest nou. en uh, Ik heb niks meer te verliezen, dus ik... Uh, ja, dat wil ze natuurlijk niet zeggen, want dan zou de lezer wel eens begrip kunnen krijgen voor, uh, voor uh, dit geval. Uh, mm -hmm. Dus uh, nee, het is alleen, hij koesterde een driepe, diepe brok tegen de overheid. Uh, het ging al, al lang niet goed met hem, lees ik hier. Even kijken of we dracht kunnen komen. Misschien dat er, dat er al wat op internet staat. Hoe heet hij de beste man? Ja, staat hier ook niet bij. Dat mag natuurlijk nooit gezegd worden. Misschien terwijl we even zoeken. Kunnen we nog even over Macron hebben. <laughs> <laughs> mm. Macron, dat is een typootje van, uh, van de Rothschild-bankiers. Ja. Dus, uh, het is weer een geweldige prestatie om iemand die uh, totale elite is... Uh, neer te zetten als een centrist, uh, centraal gematigde uh, man voor het bidden. Ja. ja, het is wel ja, Ik vond het rondom de hele verkiezingen vooral heel interessant om te zien hoe iedereen het op televisie altijd met elkaar eens was. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Over, over, hoe, dat, over hoe, dat, uh, hoe dat Le Pen het maar niet moet zijn. Maar ik denk in dat opzicht: uh, dat gebeurt in Nederland natuurlijk met Wilders ook niet dat ik het met die man eens ben. Maar, uh, door maar met z'n allen tegen één te gaan, eh, uh, <laughs> ga ja. <laughs> ja, ja, nou ja, en je geeft hem ook wel, weet je wel, want ik heb dan het idee dat, uh, de mensen die op een gegeven moment een beetje wakker aan het worden zijn, worden dan onder de Club Wilders, uh, geschaard, want die zijn er overal tegen en boos. Mm. En, um, ja. Als je maar lang genoeg die mensen blijft negeren, om het zo maar te zeggen, op een gegeven moment dan uh, is het een soort snelkooppan die gaat ontploffen. Dus het is een beetje de divide en conquer, of hoe zeg je het, de verdeel-en-heers-tactiek die ik daar dan weer uit zie, om de mensen maar zoveel mogelijk tegen elkaar bezig te laten zijn, zodat we niet zien dat de, dat de, <tot> de mensen daarboven echt... Uh, dat, <tot> lachen naar de bank lopen. Ja. Ja. Ja. ja. Inderdaad, dus, ja, dus, ja. inderdaad verdeel-en-heers, dat is het hele... Hele graan, ja. En dit werkt heel goed. En dat zijn ze eigenlijk overal aan het doen. Uh, je ziet het in Amerika natuurlijk met, met Trump. En ja, je ziet ze over het de algemeen, de, zeg maar, de, de witte heteroseksuele man. Dat is, uh, die is, ja, uh, dat is de, de, de schandpaal. En ja, in Europa zie je het natuurlijk ook in België zijn ze de hele tijd mee bezig met zo'n cordon sanitair. En. Ja, dat, het groeit alleen maar. Het is tegen de, tegen de in groeit dat natuurlijk. Want die mensen. Hun uh, grieven worden steeds langer genegeerd. En ze worden steeds bozer. En ze, vinden, ze ja, steken er steeds meer energie in. Ja, en ze zullen steeds meer mensen overtuigen. En ja. Dan uh, krijg je vanzelf. Uh, en ik denk dat dat, dat dat van alle tijden is. Dat het ook wel gebeurd is. In de, in de tijd van de uh, Tweede Wereldoorlog. En Nazi-Duitsland. Want toen had je natuurlijk ook. De communisten waar iedereen heel bang voor was en de communisten die zouden iedereen gaan onteigenen en toen kreeg je een tegenbeweging en heel veel joden waren natuurlijk ook communist en kreeg je die tegenbeweging en dat daar ontstond het hele ja dat extreem rechts ja ik weet niet eens of je het rechts moet noemen maar dat uh, nationaal socialisten dat waren natuurlijk ook socialisten. Maar als je bijvoorbeeld kijkt met die, die Kristallnacht, dat was ook weer gebeurd nadat er een Jood in Parijs een Duitse diplomaat doodschoot. Uh, en dat heette, die heette Herzog Greenspan, net zoals de centrale bankdirecteur, iets anders gespeeld. En die, uh, die Jood schoot in Duitsland dus een diplomaat neer. En toen zeiden ze, Goebbels in Duitsland gelijk: ja, kijk, is het een... ja, hij, zei, hij noemde het geen terrorisme, maar het was het helezelfde sentiment. Van die, doden, die Joden, dat zijn gewoon schurken. En nu hebben jullie een vrijbrief om die Joden aan te vallen. En toen kreeg je die tegenbeweging, zeg maar. Het is een soort pendulum. En, <tie> en die, die Jood deed dat ook alleen maar weer, omdat zijn hele familie, die een heel bedrijf had opgebouwd in Hamburg. Die, werd gewoon, die kreeg 24 uur om zijn koffers te pakken, alles achter te laten en naar Polen te gaan. Waar ze allemaal bij de grens stonden, waar ze in de kou stonden en niet binnengelaten werden in Polen. En hij kreeg een brief van zijn zus die daar zat. Van, hé, wat moeten we nou? We zitten, zitten hier in de kou en kunnen nergens heen. En zo zie je hoe dat escaleert. Het ene onrecht stapelt op het andere. Hè. En dat, je krijgt uh, ja, dat er steeds meer uh, de ene woede uitbarsting lokt weer de volgende uit. Ja. En zo is dat denk ik van alle tijden eraan. Ze, ze verdelen en heersen. En ja, het zijn groepen tegen elkaar uitslingeren als een soort slinger van een klok. Zeg maar, je slingert ze ja. naar links en dan daarna slingert het weer naar rechts. En het wordt steeds heftiger omdat er gewoon iemand baat bij heeft dat, dat daar zich iedereen daarop concentreert. Ja. Ik zit ondertussen nog even te, te zoeken op de, die 57-jarige Annemar, Frans, eh, dat is voornaam. Mm -hmm. eh, die op 3 mei werd aangehouden naar een wijk centrum aan de Rapartstraat Klaanbal was het geloof ik. Het eh, enige wat ik weet is dat hij een klusjesman was, en dat het al lange tijd niet goed met hem ging en dat hij heel erg boos was. En specifiek op de overheid. Een uh, buurtbewoner zagen hem wel eens uh, mompelend uh, rond zijn huis. En, kijk de afgelopen dagen heeft de OM uh, iemand gehoord. En diverse getuigen gehoord om, uh, kijk hoor, ook gekeken naar de brief en de dvd's. Ja, er wordt uh, verder niet echt veel uh, vrijgegeven, oh, geen, geen details uh, vrijgegeven eigenlijk, dus. Ja, misschien kan je hem een keer uitnodigen op uh, radio. Ja, als u, er vrij, als u er vrij komt, ja. <laughs> in ieder geval, ja, buurtwoners zijn dat het, uh, hij heeft ooit hartklachten gehad. En uh, daarnaast een beetje achteruit gegaan. Dan heeft hij een soort uh, rock ontwikkeld tegenover open de overheid. Ja, goed. ja, helaas geen uh, details, maar goed, ja. Maar we zijn wel een beetje aan het einde van de uitzending gekomen. Dus ik uh, denk dat ik even een eindje aan ga brouwen en uh, ja, een traditionele uh, eindgoed gaan uh, komen. Oké. Okay. Ja, we hebben... Ja, Josje, jij uh, gaat zaterdag, wanneer deze uitzending gepubliceerd wordt, kan jij bij de borrel van de Libertarische Partij uh, Amersfoort een uh, lezing geven over uh, cryptocurrency? Ja, dus ik hoop dat het heel erg druk wordt. Iedere alle luisteraars, uh, kom ook. Ja, het is meestal zondag dat de uitzending online komt. Maar uh, oh, goh, goh. mocht ik snel zijn, dan uh, ja, misschien dat mensen dan nog even luisteren... en denken, oh shit, ik moet snel in de auto naar, uh, naar Amersfoort toe. Nou ja, ik weet niet of het misschien wordt opgenomen of iets, maar uh, uh, ja... Anders dan ben ik zeker bereid om dat op een ander moment gewoon weer te herhalen. Dus, ja, uh, de week erop heb je ook weer kans. Uh, het wordt dan de 20ste, als ik het even uit, uit mijn hoofd moet rekenen. 20 mei, in ieder geval op een zaterdag. Dan uh, heeft de LP Utrecht ook weer een borrel. Nee. Dus dan zou je het ook nog kunnen doen als je, als je wil, als je kan. Moet ik, ja, uh, ja, moet ik heel even kijken, weet ik niet. Nu weet ik nog niet. Hou in dat geval gewoon even de Facebookpagina van LP Utrecht in de gaten. Uh, ja, In ieder geval de uh, 20 mei is dan een borrel van LPU Utrecht. en dat wordt normaal de laatste zaterdag van de maand gehouden, maar door omstandigheden is het even een weekje eerder, dat dan vrijwel iedereen op vakantie is, dus vandaag. Goed, ik wens iedereen nog een hele vrije en vooral vrolijke week toe en ja, dank ook iedereen voor het luisteren naar deze uitzending en jullie ook nog voor het meedoen aan de uitzending en ik zou zeggen, ja tot de volgende week.